...stemming erin. Uh, nou, die stemming zit er wat mij betreft in, want uh, kijk, luister goed. Bier. Ja, bier hier. Uh, goed. Nou, uh, uh, ja, ik bereid me nog even verder voor en dan uh, kunnen we zo meteen echt beginnen. Na bier of 5, we zien je elk vijf. Na bier of 6, kijk je niet op een fles. Na bier of zeven, begin je te leven. Na bier of 8. Voel je de kracht? Na een bier of negen Kun je overal tegen Na een bier of tien Ga je anders zien Na een bier of elf Kun je lachen om jezelf En na een bier of twaalf Eerst niets meer schandalen Bier hier Geloof ik loop met een uh, ghetto blaster de rechtszaal in met dit uit de uh, speakers pompen. Want als je niet pissen moet dan zit je zo vol van je voet tot je hoed. Zolang er wordt geschonken blijven we dronken en daarna in het donker lekker ronken. Dan volgende ochtend ben je muf als een stier en het enige medicijn is... Stier is hier voor plezier! Eigenlijk moet ik deze morgen draaien. Moordenaar. Dat is toch die met uh, Ik zit in tram 5 en me... Toch? Met van, eh... Uh, Hoe was het ook weer? De moederneukende justitie. En de moederneukers van de politie. Zoiets. Ik luisterde dit vroeger wel. Met de ijsklont of zo. heette zijn neef. In de tram. Wacht, we gaan het luisteren. Dit, dit gaan ze morgen in de rechtszaal horen als ik binnenkom. Ik zat in tram 5 en mijn lul tonstijf wat naast me zat een lekker vijf. Ik wou net gaan, ik kwam mijn oud vijf aan de zij. Zeg zou jij niet iets voor me op Ik zou luisteren druk met je rimpelcut. Step wie zit hier en ik ben plus, dus kijk je geld of ik gebruik geweld. Toen maar kwam de, van, de controle aan je God, Ik heb de controle aangesnapt, ik ken het gewoon van mijn hoofd. Geef het mee, een tje Ik zei luister schat, dacht jij ja, echt dat? We reppen daar wie een treingraad Toen kwam de chauffeur en die sloot de deur. En zij doen met zijn grote scheur. Ik heb een mobilyfoon en jij hebt pech. Want de politie is al onderweg. Ik zei luister maat, ik ben van de straat. Je weet het zeker niet tegen dat wie er nu je vraagt. Wat erg, ik ken het gewoon nog echt. Mijn schuispistool, maar ding, pauw, pauw, pauw. Iedereen begon te rennen, maar niemand kon eruit. Toen sprong er een matkees door het kruis. Iedereen draagde in paniek. En ik. Blijf maar schieten op de brief De controle, de chauffeur en het oude wijs. Wagen op de grond met lood in hun lijf De hele krem stroomt van het bloed Het lekkere wijf die werd niet goed Net toen ik haar aan zou gaan Hoorde ik vier kielen om de banden Ik was de moeder neus van de politie Met de moeder neus van de justitie Maar ze hadden pech, want ik was al weg Zie je Defi al in een cel Kom zeg, je vindt me misschien een beetje raar Maar ik ben gewoon een moordenaar Een moordenaar ja, fantastisch. Goed. Uh, ja. Dat was de Osdorp met uh, uh, Ja. Moordenaars. Goed. Officieel aftrappen dan maar. Met een uh, intro. Ja, laten we dat gewoon doen, man. Uh, geluid. Ja, daar is hij Het is geen officiële uh, podcast. Maar een prankcast. Maar het begin wil ik... Oh nee, oh, oh, oh. Er was iets mee, hè? Want ik had een, een ander liedje voor die prankkast. Uh, oh, ja, wacht eens even. Dan moet ik even terug. Dat was iets van... De Marbob en uh, Robin Grontier. Ja. Maar wat ook alweer. Ah, ik denk dat ik hem alweer heb. Uh, even kijken. Volgens mij deze. Ja. Toch? Nou ja, klinkt ook wel leuk. Als nieuwe intro. Maar die staat te zacht, dit nummer. Wacht. Nee, is geen goede intro. Deze dan? Laat ik gewoon eens even een nieuwe intro kiezen. Dit. Klinkt ook zacht. Nee. Dit. Is het voordeel als je zelf heel veel nummertjes hebt, die je zelf ooit een keer gemaakt hebt. Dit dan? Ja. trackje voor mezelf, number 53. Dat is misschien wel een goede intro, even onthouden. Mensen, number 53. Nummer, misschien moet ik daar een intro van maken. What the fuck, gaat lekker rommelig zo, man, vandaag? Ja, bellen zouden we gaan doen. Eerst een muziekje, dan bellen zo. We zijn in ieder geval officieel begonnen met deze prankcast. Uh, ja, obscura. Nummer um, 017. 17, ja, het lijkt me wel een mooie nummer 17, je weet dat die prankcast heeft dus eigenlijk geen opeenvolgende nummers, ik kies gewoon random, Ad random getallen, we hebben 666 gehad geloof ik, 911, 218, 049, dit is 017, 17, ja, dus goed, hij is er niet gewoon officieel van start, ik ga eens uh, gewoon even wat uh, muziek draaien... om een beetje warm uh, te draaien. En uh, van daaruit... Uh, nou, eens even kijken of we... Uh, mm, zo langzamerhand kunnen op gaan bouwen naar... Uh, ja, gewoon zelf uh, weer uh, mensen gaan bellen... in plaats van uh, plaatjes af te spelen... zodat jullie uh, iets hebben om te luisteren. Nee, ik loop een beetje te ouwe hoeren. Uh, mm, even kijken, waar gaan we naar luisteren? Ik dacht zelf aan uh, the Queens of the Stone Age. The Sky's is Fallen. Dus misschien... Uh, nee, we gaan go with the flow. Ja, go with the flow van de Queens of the Stone Age, kotza. Oh, dat ga ik trouwens ook helemaal, want uh, ik ga gewoon met de flow mee morgen in de rechtszaal. Gekke dingen ga ik niet doen, want uh, ik heb al genoeg aan mijn hoofd, aan mijn horens. En ja, Mac, pak dat zwarte boekje. Get your fucking black book and get some numbers for me to call Ik ga zometeen eerst bellen met uh, de FIFA. Thanks, Duffy uh, afviking. Misschien moet ik naar de FIFA bellen straks met het verhaal dat Groningen zich gaat afscheiden. Uh, en dat Arjen Robben daardoor niet kan spelen voor het Nederlandse elftal. En, en dat Groningen graag een bid wil doen voor het WK 2022 in Qatar. We hebben tenslotte ook aardgasgeld. Uh, ja, we doen gewoon nog eentje achteraan voor ik uh, zo uh, ga bellen. Wederom eentje van The uh, Queens of the Stone. Stone is wel een van mijn favoriete bands ook, stiekem. Uh, gonna leave you, but I ain't gonna leave you. I'll be back after this song. It in, break it off. I'm gonna leave. I'm gonna leave you. I'm gonna leave. I'm gonna leave you. I gave it a start. I stopped blood in my spoon You're out of my high chair I'm out of your De had geopend met die tanden stoken even dat stukje vlees tussen je tanden wegbeuken wat er al een paar uur te lang tussen zit. Ik ga niet weg, ik ben er nog. I no, I don't need you. ga uh, yeah. ja, Queens of the Stone Age met gonna leave you. Ik ga niet weg. Ik ga niet Vrouwenvlees, nee hoor. Eh, dat was gewoon een stuk vlees. Dat ik even tussenuit moest beuken met een uh, tandenstoker. En dat kan heel erg opluchten. Uh, en nu zijn mijn tanden weer normaal. Uh, ik vind het wat vet irritant als er uh, iets tussen mijn tanden zit. Of het nou groente is of vlees of whatever. Anyways, bellen met de FIFA. Ja, dat gaan we eens doen. Uh, plus 41. Zwitserland. 43 222. Seven seven seven seven. Now well, let's see <coughs> the FIFA. FIFA guten Tag. We sind von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr gerne für Sie da. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Auf Wiederhören und einen schönen Tag. FIFA guten Tag. Our offices are open from Monday to Friday from 9 a.m. till 5 p.m. Thank you no, for calling no, um, and to a nice day. FIFA um. bonjour. Nous vous remercions pour votre appel. We zijn uw dispositie. leunt die die. Oké, dat wordt hem dus niet, want ze zijn gesloten. Jammer, de bommer. Ik zie hier, link, gallery, CWVN 062. Willen met grootgezelschap in helikopters over huis van bijvoorbeeld Frans Bauer vliegen? Even kijken hoor. Oh, dat zijn lui die helikopters verhuren. Nou, dan is het helikopterverhuur. Dan moeten we daar eens even heen bellen? 0621. 5, 9, is het zo? Is het een helikopterverhuur? 7, 1, 6, 4. Oké, okay. nou, even bellen naar de helikopterverhuur. B BN Tours, A. Ah. Hmm. Ze nemen niet op. Nou, dat is a shame. Ah, oh, we Hallo? Hi? Goedendag, dit is de voicemail van Martin Delamar. Op dit moment ben ik telefonisch niet bereikbaar. Martin Delamar? Ik trek even in naar de Piet, dan ben ik u zo spoedig mogelijk terug. Alvast bedankt. Dag. Hi, this is Donald W. Reagan, Uh I'm just calling you to get some information about, uh we want to visit the Netherlands, and we will be there in I think it's like August, and uh, I was thinking about like getting into a helicopter and then doing this uh, tour with uh, famous Dutch people, and uh we uh, bought some CDs online from this uh, Franz Bauer guy, and we want to visit his house, so maybe uh you could arrange that for us, and uh we want to do it with a whole group, and we want to, you know, have a helicopter flight, and uh go there with buses, but I'll uh, try to call you back later, and uh, uh, I think my other helicopter is arranging here, so, uh, uh sorry, bye-bye, what the fuck? Ik ben niet goed in voicemails-insprek, want dan, dan heb ik geen feedback. Dan moet ik echt. Uh, dus het. Jammer dat bammer. Eh, volgende nummer of uh, muziekje? Of uh, zeggen jullie van. Uh, nou, heb jij nog wat te bellen? Ik denk het wel. Even misschien iets in Duitsland of zo. Uh, oh, wacht even. Ik weet wel wat. Uh, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Er moet toch een, een, een kroeg zijn in dit dorpje? Ja, dat is een... Nee, dat is een Ferienhaus. Ik moet echt een knijper hebben. Uh, café. Bar, weet ik veel. Uh, uh, uh, uh, hotels. Dat is ook goed. Midden in Duitsland, in de Eifel, gewoon we bellen met een hotel. Maar ik moet even... Uh, Kijk hoe ik, um, nee, wacht eens even. Hotel. Zo dan. Uh, want slecht zeg, oh hier, hier staat er eentje. Zat er een telefoonnummer bij? Ja, bingo. En dat is, uh, even de Skype-unit erbij pakken. En nou is dat nummer weer weg. Dat is, oh, daar. Kijk, skype en plus 49, 6, 5, 9, 7, 1, 2, 8, 1, 1, 8. Ik weet dat er in het dorpje een oude Romeinse route is. Ik doe net alsof ik slecht Duits praat. Goed Engels. En dit is een uh, hotel. Hallo, uh, guten Tag. Do, do you speak English or only German? Um, no good English. No good English, oké. Okay. Ik versuche in Deutsch zu reden, aber mijn Deutsch is niet zo so goed. Ik uh, sprek veel beter nicht... als Englisch. <laughs> so your English is, isn't any better than my German. So I ich will würde, ich würde versuchen alles in Deutsch zu veranderen. Uh, Erzählen. Ich spreche jetzt mit Hotel Landlächeln in Jungerath äh, ja, in, in der Eifel. Es ist kein Hotel, es ist ein Ferienhaus. Ah, es ist kein Hotel, also ein okay. Ferienhaus. Ähm, haben Sie vielleicht auch eine ähm, ja, Empfehlung für ein Hotel? Wir sind nämlich mit einer Gruppe von 33 Personen und äh, wir möchten gerne ähm, in August äh, irgendwo schlafen. Wir haben eine von unserer äh, Baphometische äh, Brüderschaft haben wir eine ja lassen wir mal sagen eine eine Art ge geheimnisvoller äh, Zusammenkunft von mhm. Brüdern aus die ganze Welt und äh, wir sind äh, ein bisschen wie die äh, die Tempelritter und äh, ja, wir suchen einen äh, Platz, wo wir schlafen können. Okay. Voor hm, für 33 Mann, das ist natuurlijk schon hele ganze Menge. Ja, Het ähm, is für elf Nächte. 嗯, ähm, mhm. ähm, hm, zo'n hm, hm, hm. Früher gab Speisen, es so ein Hotel. Das, ja, ähm, Bitte? ganz, früher war, äh, gab es ein Hotel von een italienischen Herr, und das war ganz nah an der Bahnhof in Jungarad. Okay. Aber ähm, ich kann ihn nirgendwo wieder finden. Das weiß finden. ich jetzt nicht mehr. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Äh, äh, wohnen, also äh, kennen wir die Gegend da auch noch nicht. Ah, okay. Das weiß ich nicht, wie das wie von das früher war. Ähm... Ah, Sie sind nicht selber, aus der Nähe. Weiß ich nicht in Birgel gibt es ein ähm, Hotel. Da weiß ich aber nicht wie groß das ist. Birgel ist der Nachbarort von. Ich weiß, ähm, ich weiß, ich weiß. Birgel äh, liegt äh, ganz nah. Aber äh, wo unsere äh, geheimnisvolle äh, Mietung stattfindet, das ist in Voistorf. Also das ist so. äh, irgendwie noch an die andere Seite. Ja, ja. Nee, dann wüsste ich jetzt äh, spontan nicht. Wir könnten auf ähm, jynkarath.de nachschauen. Das ist ein Verzeichnis von ähm, Gaststätten. Dann, dann werde ich das mal so versuchen. Hotel. Dann werde ich das mal versuchen. Auf jeden ich Fall, vielen da Dank. Vielen Dank und äh, nochmals Entschuldigung, dass mein äh, Deutsch nicht so gut ist. Das ist perfekt. Sie sprechen perfekt. Das ist gut. Oh, ah, danke sehr. Äh, okay. Schönen Abend. Ich, ich bin, een Oké, okay, tjus. Zo, dan hoor ik het dus van een ander. Nee, goed Duits. Nou, dankjewel. Uh, uh, Oké, okay. nou, dit was niet zo geslaagd. Uh, ik zie hier wel weer nieuwe nummers: bezoekadres, telefonische. Ik ga een muziekje doen. Dan gaan we nou eens even bellen naar het volgende ja. nummer. Wat ik hier uh, zie staan van Mac. Dat is een nummer in. Uh, even kijken: Churchill Laan 11, Achterverlieping Utrecht 033. Gaan we zo heen bellen? Wat is het eigenlijk? Link, even kijken. Ango, wat Ango doet. Ango, wat Ango doet, wacht even. Ango, Ango werkt aan het verbeteren van levensomstandigheden van mensen... ...zoals die zijn ontstaan als gevolg van beperking of chronische ziekte. Oké, okay, maar dat zijn dus eigenlijk waarschijnlijk wel mensen die goede dingen doen. Of niet? Maakt niet uit, ik wil er best wel een blikje naar doen hoor. Um, goed, eerst een muziekje. Uh, maar wat... Er is zoveel muziek. Help eens mensen. Uh, gooi een leuke uh, suggestie uh, in uh, de shout of zo. Van, nou, dit wil ik ook behoren. Want uh, nu ga ik wat opzetten. En, uh, ik weet helemaal niet of dat uh, wel leuk gevonden wordt. Maar goed. Anyways, ik ga het toch doen. Uh, Damagok van... Uh, niemand minder dan de Urban Dance Squad. Damagok. Ja, daar is hij. Kanten die vroeger voor dezelfde dingen stonden voor het groot deel waar veel Qappers voor staan. Nemen muziek in hun boodschap. Of die ook uh, staan voor het feit dat hun muziek nu gebruikt wordt in een podcast. Gratis en voor niets, zomaar, omdat het kan. Of zijn het tegenwoordig allemaal geld over die Heel veel geld te Want Hier zit hij. Check the look-alike. I can. Demagogue van de Urban Dance Squad. Urban Dance Squad, de. staat er niet eens voor. Maakt niet uit. En het volgende nummer, wat ik zag staan. een 033 nummer in uh, Utrecht. Uh, dan moest ik mezelf aanbieden. als seksueel hulpverlener voor gehandicapten, autisten en schizofrenen. Dat lijkt me dan weer niet een goed idee. Ik weet niet waarom, maar dan. Uh, dat soort dingen. Nee. Hey, ik zie trouwens dat mijn, uh, mijn exacte Skype-tegoed nog 6,66 euro is. Dat betekent dat dit wel een heel leuk gesprek moet worden. Dat kan ik anders 0,33, 4,6,5, 4,3, 4,3. Ik ga bellen en ik ga zeggen dat ik een uh, autisten Rubik's Cubus heb bedacht. Uh, met uh, patronen en daarop foto's, met naaktfoto's van... Uh, Goedendag, u bent verbonden met het landelijk bureau van de Ango. Momenteel kunnen wij u niet te woord staan. Hmm. U kunt ons telefonisch bereiken op maandag tot en met donderdag van 10 tot 4 uur. Nee, zijn al gesloten, dus van 10 tot 4 uur. Nou, dan wordt het dus uh, de McDonald's in Assen. Dit is net alsof Combi het weet, hè? Want ik heb daar natuurlijk op een blauwe maandag ooit. Uh, echt ook echt letterlijk op een blauwe maandag. Uh, <laughs> een keer gewerkt. En. Uh, ja, dat was heel gezellig en zo. Die gaan mijn stem ook echt niet herkennen. <lacht> Asse. Hallo, met uh, Hans Horstelvoet. Um, ik spreek nu met de McDonald's in Assen. Ja, ja. ja ik, ik bel even om uh, te vragen hoe het kan. Uh, dat ik, uh, nadat ik, uh, ik heb zeg maar, gehoord uh, van iemand uh, die vertelde: ze maar, met de WK hebben ze uh, de nieuwe bokburger. En um, ik heb, uh, was het gisteren? Nee, gisteren hebben jullie gegeten, maar ik kon die hele bokburger niet vinden. Bokburger? Nee, de bokburger. Voor het WK. Ja, we we maar WK het gek, gek is, ik, ik was vandaag dus in Groningen en daar heb ik hem wel ja. gegeten. Dus ik en vroeg me gewoon, me de gewoon de af Bobburger. hoe het kon dat jullie hem niet hadden. En dat de bokburger dus in Groningen wel gewoon te krijgen was. Nou, u zei de bokburger? Nee, bok. Van bokkenvlees, Bob. gewoon van geitenvlees. Ik vond het echt heel erg lekker. Ik vond het gewoon jammer dat jullie hem niet hadden. We hebben gewoon de WK burger met uh, het rundvlees. Maar, maar hoe kan het dan dat het verschilt per stad? Uh, wij zijn franchise. Ik weet niet wat groener is. Ik heb geen idee. Ik ben gewoon een uh, consument ah, okay. en ik, uh, ik koop wel eens wat uh, bij uh, de McDonald's. Ja, dat kan wel verschillen per restaurant. Ja, nou, ik, ik vroeg het gisteren ook aan, uh, aan ja. een van de medewerkers in Assen. En uh, ik, dat, ik vond het gewoon een beetje jammer. En, en daarom bel ik nu eigenlijk ook nog eventjes. Want uh, de manier waarop die medewerker tegen mij keer ging toen ik vroeg naar de bokburger van geitenvlees. Nou, dat was, ik vond het ongehoord. Ik vond het uh, een, een, een niet, niet, zo, niet zo fijne, um, um, hoe zeg je dat, uh, fijne manier van bejegening. Omdat ik toch best wel vaak bij jullie kom. En met wie had je ook gesproken? Nou, ik vroeg dus aan het meisje die aan het werk was, uh, of uh, haar baas was. En uh, die was er niet. Ja. Het, het was een heel dik meisje. Uh, wel lang, maar heel dik. Ja. Ze was lang en heel dik. Ze had uh, opgestoken haar. En zo'n petje van de McDonald's op. Nee, weet ik niet meneer. Ja, We ja, hebben sowieso ook zo'n geitenvlees. Dus uh... Nee, nee oké, okay. maar omdat het dus in de landelijke advertentiecampagne van McDonald's in de tijdschrift en zo wel uh, werd aangeprezen. En ja, ik hem in Groningen ook gewoon kon krijgen, maar bij jullie dus niet. En dat meisje werd gewoon heel boos op mij. En dat vond ik gewoon niet een, een, een, een nette manier van met elkaar omgaan. Oké. Okay. Ja, ik kan u alleen vertellen dat wij die niet hebben, meneer. Ja, en ik spreek... Oh, pardon. Kalb Deal. Ik spreek nu met de manager. Ja, Oké. Okay. Uh, is het niet mogelijk dat u dat uitzoekt en dat u mij anders terugbelt? Of mailt? Ik kan u ook wel mijn e-mail geven. Ik denk dat u beter met McDonald's Nederland kunt uh, bellen, denk ik. ik maar denk wilt u dat dan als franchise niet gewoon zelf intern oplossen? Want het lijkt me ook niet goed dat uh, McDonald's Nederland uh, nu door mij benaderd of je je wordt. Of moet de eigenaar bellen. Wat zei u? Of u moet de eigenaar bellen. van. Uh, is dat van, nog steeds uh, de heer Perenboom? Ja. Ja. Heeft u uh, zijn uh, telefoonnummer voor mij? Ik heb, mobiel niet. ik heb wel die nummer van Hoogveen. Oké. Okay. Wat doe jij dat? Ja, nou ja, misschien kunt u gewoon noteren dat hij mij terugbelt. Dat zou ik wel fijn vinden. Want ik vind het wel een serieuze kwestie. Ik kom al jaren bij de McDonald's. Hij en kent mij ook wel. Hans, Hans, als je het zeg maar opschrijft, Hans Horselvoet. Eh, en mijn Horsel? telefoonnummer is Hans Horselvoet. Horselvoet? Ja, Horselvoet. En mijn telefoonnummer is 06. Ja. 5-3. 5-3. zes 4 6-4 606. En het ging om een wk burger. Ja, de bokburger. Bok, hè? Ja, b -B BOK BOK-burger B K. Bokburger. Dat is de bavel. Hij heet ook wel Bafo met burger. B-A-P-H-O-M-E-T. B-A-O. Nee, b a B, dus de B van Bernhard, de A ja. van Anton, de P ja. van Pieter, de H ja. van Hendrik, de O van Otto, de M van Marie, de E van Eduard en de T van Tinus. Bafo ba met burgeria. Ja. En die had die gat in Groningen? In Groningen en ik had hem ook wel een keer in Arnhem en in Zwolle gegeten. En weet u welke van Groningen? Ja, de vestiging bij de Ikea. Zo blijf. Ja. Ik schrijf het voor hem op en dan hoop ik dat hij, dat hij het terugbelt. Hartstikke fijn. Nou, als hij mijn naam leest, hij kent mij wel, dus ik weet zeker dat hij mij terug gaat bellen dan. Hans, oh, het was Hans Horzelvoet, hè? Hans Horzelvoet. H-O-R-Z-E-L-L-F-O-O-T. Het is een zeg maar, naam van ja. oorsprong Zwitsers. Horzelvoet. Maar ik zeg maar Horzelvoet, want het komt makkelijker over. Ik ja, moet het wel goed schrijven, hè? Oké, okay, ik heb het opschrijven. Ik ga even voor uh, meneer Perenboom op. Oké. Okay. En dan uh, hoop ik dat u weer terug Dank u wel. Dan wens ik u ja. een uh, fijne voortzetting van uw dienst. Fijne avond. Ja, oké. Okay. Dag. Dag. Oh my god, ik, ik moest net echt een paar keer zo hard lachen. Maar ik kon me gelukkig inhouden, want ik weet gewoon wie dit is. <laughs> dat hij mijn stem niet erkend heeft. Goed, anyways. Um, monsieur Paul. Hi Wine Tea in Maasluis. Gaan we zo even bellen. Mouse Toon Medium, oh, helderziende, die gaan we ook nog even bellen. Ja, dit gaat wel leuk worden. Uh, even denken. Ik ga een uh, muziekje eerst draaien en dan uh, gaan we zo meteen dus, uh, de volgende bellen. En uh, als ik eens even te kijken, pff, er is zoveel muziek. Ik blijf maar scrollen en ik blijf maar scrollen, maar um, waar hebben we zin in? Even denken. Ik denk dat ik al wel wat weet. Het is misschien een beetje een overgang van dat dat we net beluisterden. Maar ja, de Ace of Spades van Motorhead. Zie zo om uh, die podcast zeg maar, verder mee uh, ja, op te bouwen? Uh, het is ook geen podcast. Ja, Podprankcast. Whatever. Uh, ja, Mac had een nummertje, zag ik. Voor uh, scones met sham en clotted cream. Makes me want a clod. Uh, nee. Uh, ga eens even bellen. Zitten in Maasluis? En die lui die maken dus scones: 010 591 8. 008 Dezelfde als in het koninklijk huis van Engeland wordt genuttigd. De clotted cream, welke dan? Neem niet op. Jammer. Dan wordt het Maus Sturmer. Een medium. En een helderziende die we gaan bellen als deze niet opnemen. En uh, dat doen ze niet, denk ik. Nee, dat wordt hem niet. Maus Sturmer. Een medium en helderziende vertrouwenspersoon in een landgraaf. Nou, nu gaan we eens even bellen. Kijken uh, hoe helderziend deze man is. 6-3-4-0-3. En dan ga ik beginnen over dat ik last heb van uh, energieën en helikopters en stemmen. Stemmingswisselen. Maar Sturmer. Hallo, met uh, Martin Hosselfoet. Uh, ik spreek nou met Mous Sturmer, de medium en uh, helderziende vertrouwenspersoon ja. uit Landgraaf. Ja? Ik heb uw uh, te telefoonnummer gekregen van een uh, vriend van mij, van Theo. En Theo zei dat u heel goed was. Maar ik vroeg me af of het, uh, ja, uh, wat de kosten zijn en uh, wat u mogelijk voor mij zou kunnen betekenen. Ik, ik zit namelijk heel erg met het feit dat ik het idee heb dat er uh, dingen zijn, energieën zijn die om mij heen hangen en die mij ook volgen. Ook als ik verhuis, dan komt het mij. Ik denk dat ze om u heen hangen zelf. Maar kijk, dat is een specialiteit, daar kan ik niks mee. Daar kan alleen mijn dochter wat mee. Ja, oké. Okay. Ik kan wat... dat zelf niet, want daar nee. hou ik me niet mee bezig. Maar zij houdt zich wel met vreemde energieën bezig. Oké. Okay. En dan zal ik even het nummer van haar geven. Ja. Dat is... Heeft u een pen bij de hand? Ja hoor, ja. 045. 045. 542. 542. 7521. 7521. Ik tik het even in op een, zeg maar een toetsenbord. Dat is makkelijker. Ja. En, en wat is haar naam? Dat is Diane Diane, schrijf je. Oké, okay. Diane. Diane, schrijf je, maar ze heet Diane Ildis ja. Sturmer. Oké. Okay. Maar je mag ook Diane Sturmer zeggen. Dus makkelijk omdat je mijn naam ook weet. Oké. Okay. Um, nou, zoals zij is meer gespecialiseerd in dit opzicht. Ik niet. Oké. Okay. Ik weet in dat soort dingen niet zoveel wat ik daarmee moet. Dus bel haar even voor een afspraak. Uh, ik reken 75 euro, ik, ik dacht, zij ook zoiets, weet ik niet precies. Oké, okay. en wat, maar, wat, dat, ja, ja? ik ben heel benieuwd wat ik daarvoor kan verwachten. Het geld dat maakt me niet zoveel uit. Het gaat er vooral om dat ik er vanaf kom. Ja, dat weet ik dus niet. Dat moet u bij haar zijn, ik weet het niet. Ja, dan ga ik, ik haar even haar niet proberen te bellen zeggen. en dan ga ik het even aan haar vragen. Ja, zou ik zeker doen. Oké, okay. nou zou bedankt voor de informatie. Ik kan informatie. verder helpen dan ik kan. Oké, okay. nou bedankt zeg voor de informatie. Zeg maar dat ik u heb. Dat is goed, dank u wel. Ja? Oké, okay. okay. fijne ja, avond. Ja, succes hè. Dag. Dank u wel, Derg. Zo, dat, dat, ja. Nou, nu gaan we dus bellen naar de dochter van deze mevrouw. En dat is dus een zinder, Diana. Uh, Diana Sturmer. En we hebben haar nummer van haar uh, moeder, Mous gekregen. Die neemt alleen niet op, lijkt het wel. Danielle Elders. Uh, goedenavond, u spreekt met Martin Martini. Ik, ik heb uw telefoonnummer gekregen van uh, me mevrouw Maus. Stuur me, en... Oh, ik... Ik... Uh, Zoek mijn moeder okay? okay. even. oké? Oké. Eén momentje, graag. Ja, hoor. Wat? Even door het kasteel naar boven lopen. Maar ben Goedenavond mevrouw. Uh, u, u spreekt met Martin Martini. Ik heb het telefoonnummer van u gekregen. Van uw moeder. Van Maus Turmer. Ja. Ik zit namelijk met het feit dat ik. Uh, ik, ik heb sinds ik uh, weer. Uh, nou ik, ik ben nu twee keer ook verhuisd. En ik heb zeg maar last van energieën. Die om mij heen lijken te hangen en ook met mij meegaan. En eh, iemand had mij het telefoonnummer van uw moeder gegeven en ik belde uw moeder. Maar uw moeder zei van, nou, u kunt beter bij mijn dochter zijn, want die is daar veel beter in. In, de, de, in energieën, zeg maar. Eh, bepaalde energieën. En en ik was zeg maar benieuwd naar wat het kost en, en wat ik ervan kan verwachten. Want ik, ik, ik, ik zit hier heel erg mee. En ik, ik, kijk, het geld maakt me nog niet eens zoveel uit. Ik wil er gewoon echt vanaf. Ik wil ja. graag geholpen worden. Ja. ja, begrijp ik. Want het volgt ja. mij nu al vier jaar. Uh, en ik slaap ja, goed, dan moet u toch inderdaad gewoon hier op afspraak komen? Ja. Want dat moet natuurlijk toch zelf dat je voelen van uh, inderdaad van god zit het in een huis. Maar ze zeggen van het gaat overal mee naartoe. Heb je kans dat hij inderdaad gewoon een lift bij heeft. Dat kan. Dat gebeurt wel eens. Ja, ja want het is, het is ook soms heel rare. Dan lig ik te slapen en dan, word ik ineens in dan voel ik gewoon vingers in mijn nek. Dat, ja. dat, en dat is echt sinds vier jaar. En ik dacht dat het ligt aan mijn huis. Toen ben ik verhuisd. En ik heb het nog. Ja. En, en dan word nee, ik ook wakker en dan, dan heb dat, ik de, dat, de dat vingerafdrukken doet, in mijn nek staan. Dat uh, komt wel eens voor. Ja, maar op zich moet dat schoon te maken zijn. Oké, okay. en wat zijn de kosten daarvan? 65 euro voor een uur. Voor een uur, oké. Okay. Nou, en, en als ik dus een afspraak dan wil maken, um, ja. kan ik u het beste dan uh, op, op, op wat voor termijn van tevoren bellen. Want ik ga namelijk op vakantie uh, in het zuiden van het land, want ik woon namelijk zelf helemaal in het noorden, in Rode ja. School. En, uh, okay. en uh, ja, dat is een beetje ver weg van waar u zit volgens mij. Ik woon in Zuid-Limburg, in Kerkrade. Ja, dat is aan de andere kant van het land. En, en ik ga dus op vakantie in Valkenburg. En dat is niet zo ver weg ervan. Nee, dat klopt. En wanneer is dat? Ik ga in augustus pas op vakantie. Oké. Okay. Pas in eind augustus, tot en met de eerste week van september. Ja, dan denk ik dat u daar meer kans hebt. Want we hebben ook de laatste week van uh, augustus hebben wij, uh, vakantie. Oké. Okay. En u bent in de eerste week van september, zou u dus wel kunnen? Ja, want dan zijn de kinderen moeten dan ook weer naar school. Ik kan anders wel proberen in overleg of ik mijn vakantie anders naar voren kan schuiven. En of ik dan, uh, dan bel ik u daar wel even over terug in de aanstaande week om dat definitief met u af te spreken. Uh, nou, ik denk sowieso, want we hebben de laatste week van juli en de eerste drie van augustus. Ja, yeah. dus nou de laatste ja. week van augustus en de eerste week van september ah. zou moeten kunnen. Oké, okay, nou dan wat ik dan ga doen, als ik de exacte data weet. Want ik, het, ik weet niet of ik op donderdag of op vrijdag wegga en dus ook weer vertrek vandaar. En ja. Als ik dat weet, ik ga morgen wel even bellen met mijn vakantiebestemming. En dan ja. laat ik u dat wel even weten. En dan kunnen ja, we een, een dag prikken. Dat lijkt me het allerbeste. Ja. Oké, okay, nou in ieder geval hartstikke bedankt voor de informatie. Ja, heel graag gedaan. Oké, okay, en ik wens u een fijne avond. Hetzelfde. En <laughs> succes tot dan. Oké, okay, tot dan. Dag. Oké, okay, dag. En, en dan ben je helderziende. En, en dan probeer je dus een dienst in de man te smeren. Uh -huh. Goed, we gaan nog een liedje van Motorhead doen. Uh, uh, Motorhead, Hellraiser. Uh, ik spreek jullie zo weer, als de techniek tenminste meewerkt. Ja, hij doet wel iets. Ja, hij doet het. Iemand die het nummer... Uh, dit was trouwens Hellraiser van Motorhead, maar Is er iemand die het nummer van de Mossad heeft? Ik vraag het me af. Ik hoor nou een wekker in de verte afgaan hier? Dat is mijn eigen wekker. Die staat nog aan. Die ging vanmorgen niet af. Verklaat een hoop. <kliek> Goed, ja. Uh, bellen met de Mossad. Ik weet niet of er iemand is die een nummer heeft van die gasten. Dan wil ik ze best wel even bellen. Uh, anders gaan we eerst bellen met Weide Melken met Melkrobot. Melkveeproefbedrijf Zegveld van de Animal Sciences Groep. Er is een telefoonnummer bij, maar ja, ik weet niet of die nog op gaan nemen, een bedrijf. Maar we gaan het gewoon proberen. En anders komen ze met wat Duitse nummers of zo, of Engelse nummers, of weet ik veel. We kunnen overal heen bellen: 421-344. Eh. Hallo, u Hallo. spreekt met uh, Micha Demmink. Spreek Goeie, ik met uh, uh, melkveeproefbedrijf Zegveld van de Animal Sciences Groep? Ja, dat is. Um, ik, ik bel u, uh, ik ben namelijk journalist en um, ik vroeg mij af um, wat er klopt van het artikel over weidemelken met een melkrobot. Eh. Uh. Dat dus al een hele tijd geleden dat dat gebeurd is. Ik weet niet van wanneer dat artikel is. Um, het is een uh, artikel uit de Volkskrant van vorige week donderdag. oké. Uh, want, want enkele jaren geleden is er op zegveld heeft uh, minimaal één jaar een proef met een robot geweest. En die, dit is een robot of een wijdewagen? Nou. Eh, er staat hier eh, weidemelken met een melkrobot. En ja. er zijn dus nu eh, dierenactivisten en, en vooral veganisten, die zijn heel boos hierom. Dat, eh, die, die vinden dus dat het eh, een vorm van dierenmishandeling is. Dat is, dat is heel apart. Omdat over, een, een, een melkrobot in het land, die er toen stond, hè, maar dat al drie jaar terug. Ja. Die, die, die koeien gaan er zelf in en ze worden gemolken en we gaan er weer uit. Ja, nou ja, het heeft natuurlijk ook alles te maken met de, de, de, de, de situatie in de maatschappij in Nederland. Alles van hard. Hè? Ik bedoel, we hebben het kunnen zien natuurlijk met het verhaal over Zwarte Piet. En zo gaat het dus ook met dieren nu. Alles is opeens diermishandeling. Uh, deze mensen komen dus met dit verhaal in een uh, heel uitgebreid, uh, twee pagina's uh, talent artikel in de Volkskrant. En uh, wij doen dus nu, zeg maar, namens de andere kranten uh, tegenonderzoek. En uh, proberen een uh, tegengeluid te laten horen. Maar ik begrijp dus van u dat het gaat om een uh, oude proef. Ja, ja, dat is, uh, ja, twee of drie jaar terug is er een uh, jaar lang uh, gemolken. Ja, want uh, de, de, de dierenactivisten hier die hebben het over afkolven. stallen staat. Ja, dan werkt dat natuurlijk heel anders. Die stond buiten. Met name ja. omdat het gaan van koeien moeilijk is als er robot binnen staat. Dus zo'n experiment gaat van buiten en hier en daar in den velden uh, uh, werkt het zo. Ja, ja zij hebben zeg maar, dan een, een zeg maar, rapport op laten maken door dokter Omen. En uh, die dokter Omen die, uh, heeft het over dat het een vorm van afkolven is en um, er is dan ook een, een andere onderzoeksjournalist Joris Kat en uh, Joris Kat die heeft uh, ik, ik ben dan uh, ik probeer nu zeg maar als, uh, als Micha Demmink probeer ik een tegenverhaal uh, tegen het artikel van Joris Kat uh, te publiceren om ook het verhaal van uh, dokter Omen uh, zeg maar dat hij zegt dat die uh, uh, ook uh, die koeien worden mishandeld en uh, afgekolfd ja kijk uh, de al het melken, ik bedoel of het in het land is of in de stal, dat is hetzelfde. Mm -hmm. Dus ja, kijk, men, men kan dat vinden. En natuurlijk als jij menselijk afkolven bekijkt, dat is ook met een vorm van melken. Ja. Dus, dus dat, dat klopt wel. Maar je kan je afvragen of dat dierenmessander is. Uh, dus, dus, dus, dus, want dat staat wat los voor mijn gevoel van of het nou een melkrobot in de weide is of dat je het op de stal doet. Ja. Ja, ik, ik bedoel, ik bekijk het, het gewoon ik objectief. hè. He, he, ik, ik, ik, want juist die melkrobot in de weide ja. is gekomen om die koeien buiten in het weiland te houden. Ja. Dus dat zou juist zeggen, dat is een, een, een ontwikkeling wat vriendelijker zou zijn, omdat de koeien dan wel vrij in het weiland kunnen lopen. Ja. Dus in dat kader is het vreemd om die connectie te leggen, dat zou dan logischer zijn als dat over het, de robot op stal gaat. Maar goed, dat, niet, niet altijd alles is even logisch. Nee, maar deze groepering, die dus ook achter dat twee pagina's grote tellende artikel zitten, die groeperingen die, die zijn nu momenteel ook, dat lazen wij dan weer in een lokale krant in het noorden van Nederland, zijn ze bezig met het actievoeren tegen boeren die hun vee laten lopen op de stukken land waar ze zich bezighouden met het, het, het boren naar aardgas want ook dat zou weer een vorm van dierenmishandeling zijn, volgens deze activisten. En, en het is, wat is uw idee Want ja, op zich. Wij zijn gewoon objectief. Ik wil graag een tegengeluid uh, uh, laten horen. En uh, ik probeer te laten zien uh, in, in een artikel dat ik wil uh, publiceren, dat het dus helemaal geen dierenmishandeling is. En uh, nou ja, dat deze actiegroep eigenlijk gewoon een stel gekkies uh, zijn. Nee, kijk, met, met name de, van, van een melkrobot kan je er alles van vinden. Maar in feite geeft die dieren, uh, die gaan er, uh, is het de bedoeling, dat is het systeem van vrij koeverkeer. Ja, het nou, vrij koeverkeer. Krijgt, he, en, en met name als je het dan over de robot in het land hebt, kunnen de koeien in het land. En op het moment dat zij behoefte hebben om gemolken te worden. Ja. En om wat, wat biks te eten, he, want het, die combinatie zit er wel in. Kunnen ja. ze, gingen ze de robot in met een gemolken, en ze liepen er weer uit in het weiland. Ja. En uh, er kwam niemand bij aan de pas, dus dat is ook robots op stal. Het, het, het ideale is niet, niet iedere koe werkt zo, maar is het vrij koeverkeer. is en je ziet ook in stallen met melkrobots dat de koppel heel erg rustig is. Ja. En, en dus ja, dan, mijn idee is juist die melkrobot is is misschien nog wel, maar ja, dat, dat is wat moeilijk, die vriendelijker als een melkstal. Dat is een gedwongen systeem. En een robot is een vrij systeem. Ja. Nou, ik wil u in ieder geval danken. U heeft mij wel een stukje bevestiging gegeven... van hetgeen wat ik dus eigenlijk... aanvankelijk al dacht. En ik zou u willen verwijzen... mocht u de publicatie willen lezen. Die zal verschijnen... op de website... www.qff.nu www.qff.nu En dan de letter q... En ja? twee keer de letter F en dan punt nu en u. Okay. Want u schrijft nu ook een artikel voor een krant? Ja, dat voor diverse kranten. Ik ben natuurlijk gewoon een uh, onafhankelijk journalist. En uh, dit artikel zal in eerste instantie via uh, de website QFF uh, gepubliceerd worden. En um, meestal is het zo dat de uh, kranten dat uh, vrij snel overnemen. Zij zijn een soort uh, leidinggevend of toonaangevend uh, ja, podium op het gebied van uh, alternatieve uh, berichtgeving en uh, worden vaak aangehaald als bron in de mainstream media. Ja. Zij gelden eigenlijk als een soort autoriteit op het gebied van uh, eerlijke artikelen. Inderdaad, dat is voor, voor dat platform echt belangrijk. Ik wil u in ieder geval danken voor uw tijd. En ik wens u ja. een fijne avond. Oké, okay, ja. dank u wel. Dag. Dank je. Ah, zo, afkolven. Ja, vrij koeverkeer. Cool verkeer. Mossad, mg phone. Oh, nou, nou, dan gaan we zo meteen eens naar de Mossad bellen. Eerst een, een, een muziekje maar weer. Even kijken, wel wat anders dan daarnet. Ontdekken. Ik ontdek telkens weer nieuwe muziek in waar ik normaal stil... Puls is wel fijn natuurlijk. Hè? De Dus ook wel. Uh, uh, uh. Even denken. Third World. Ja, waarom ook niet? 96 degrees in the shade. 96 degrees. Oh. Maar dat is niet de uitvoering die ik bedoel. Even kijken. Het is weer, het zijn we allemaal andere. Is dit hem dan? 96. Nee. Maar het zijn gewoon andere bands of zo die Third World uitvoeren. What the hell? Wacht even. Kom op, man. Uh, steel Pulse. Kom op. Is dit hem? Ja, even. Ja, yeah, dit is hem. 96 in Degrees in the, in the Shade van Third World. Free hot in the shade. 96 Degrees in the shade, real hot. Oh yes, in the shade. Said it was 96 degrees. Six degrees in the shade van Third World, een prachtig nummer. Uh, ja, dan moet ik eigenlijk gewoon niemand minder dan Chachi Little Man, mijn uh, Chachi driver en uh, grocery man <coughs> moet ik daarvoor bedanken, want uh, ja, het was uh, hij die uh, mij dit liedje ooit uh, onder uh, de aandacht wist te, te brengen. Anyways. Um ja, vandaar naar het nummer van de Mossad. Ik had al zelf een contactformulier gevonden waarop je wat meer kunt vertellen over ISIS. Maar eh, ja, bellen is handiger, leek me. De knesset kunnen we ook wel heen bellen hoor, hartstikke leuk. Maar um, ja, dus even kijken. Wat ik wil weten, Blackbox. Ik, ik wil niks weten. Ik wil de 1-1-3-2... Helemaal plus 44 is Engeland. 953295. Dat is een Engels nummer. Mossad M.G. Oh, die heet zo. This surgery is now closed. Our normal opening hours are 8 a.m. until 6.30 p.m. Monday to Friday. You can access healthcare advice through NHS choices at www.nhs.uk. If you require urgent care that cannot wait until we reopen, please ring the NHS urgent care line on 111. Yeah. Please be aware that this line can sometimes be very busy, but your call will always be answered. The 111 line is free from landlines and mobile phones in the UK. Um, If you feel your problem uh -huh. is an emergency, then you may wish to call 999. Bye, bye, bye. Dat, dat, dat nummer is dus niet te bereiken. Goed. De Knesset in Jeruzalem. Wat is het? Uh, uh, oh, Jezus. Eh. Uh, 002, volgens mij. Even denken hoor. Eh. Uh. Ah, oké. Okay. Found it. Dit moet wel werken. Ja, yeah, dat is hem. En dan zes, zeven, vijf. Oh, nee. oh. die. En dan is het 6, 7, <laughs> Ken. Hello? Ken. Oh, so, sorry, young man. Uh, uh, uh, this is uh, Martin Martini speaking from uh, the Netherlands. Am, uh, what, am I connected what? to Yusuf? <laughs> ah, hello. Hello. Uh, hello. This is uh, Martin Martini speaking from uh, the Netherlands. Uh, am I speaking to uh, the Jewish uh, Knesset? Yes. Ah, okay. Am I calling at a convenient time? Because <laughs> I have a question. Wait a minute. Hi. Hello. This is uh, Martin Martini from the Netherlands speaking. Um, am I uh, speaking to uh, Yusuf Knesset? Okay. Yes. Uh, uh, I don't... Because I got his telephone number from uh, his uh, nephew, Benny, and I saw Benny here on uh, the big square in uh, Groningen, and he told me he was uh, working for uh, the Mossad, and then he gave me the telephone number, because sometimes sir, they hire sir, people. You, can, you sir, you can uh, call call me later. I'm calling you on behalf of the uh, Groningen uh, government. Yes, but uh, but uh, it's closed. Oh. Not work, not work the night. Oh, but why do you uh, pick up the phone? Only in the morning. Only in the morning? I can call about uh, Yusuf. Yeah. Okay. Uh, okay. And uh, to who uh, did I speak uh, right now? No, but uh, no working. Uh, no, I understand. But uh, what is your name so I can uh, write it down? Uh, sorry, I don't speak uh, Arabic. Hello. Yes? Hebrew, uh, no Arabic. I don't speak Arabic, sorry. My name is uh, Martin Martini. I am calling you uh, from the Netherlands. I am uh, from the Groningen government. Where are you from? Where are you from? Oh, I am uh, just calling you from the new independent country of Groningen. Excuse me, I don't listen to it here. Uh, What do you say? Oh, I am calling you on behalf What? of the king of Groningen. King of Gronia? Yeah, Groningen. Today we have announced that we no longer are part of the Netherlands. We are now independent state, an independent kingdom. And uh, we would like to uh, build the friendship with Israel because we also like to rebuild a version of the temple in our own country. And we have a lot of uh, gas resources, and uh, we are interested in doing business with uh, the Israelians. Okay. I, I'm sorry, I don't understand what you say. It, you oh, no, no, no, I am no. calling you on behalf of the new independent kingdom of Groningen. We are... Where is it? Where is it? it? It was the former north of the Netherlands. It is the north of the Netherlands, but today we went for independency. So we are now an independent country, and we have the largest gas resource in Europe. The largest the natural gas uh, resource uh, uh, is in our country, gas, and uh, today uh, we went to independency, and we would like okay, to. Okay, uh, but, but what do you want? Oh, I would to like method? to uh, I would like to build a, a a relationship with the state of Israel because uh, I think we could be uh, business partners because we, we don't we don't uh, for example we don't allow arabic people in our country we don't want them Okay so why you call here because we want to build a relationship with uh, such a beautiful yes, but country This is not the, this is not the number Oh, but I called to the Knesset, didn't I? Yeah, but this is the the office of the Knesset. Oh, this okay. The security. Because I got a number from Benny, and he told me if you want to call to Kiryat Ben Gurion, this Who is Benny? his number. Is it Benny? Benny, So, so the listen. Yes. Co call to this number, but it's in, say, in uh, Sunday, not now. On Sunday? Yes. Okay. And, and morning, But on Sunday, Sunday, it is yeah. our holy day. Maybe Sunday, it's Saturday, it's better. 10 a.m. Could it... Call, uh, on Saturday? Yes. Sunday, not Saturday, Sunday. Oh, because on Sunday, we have our holy day. So we can't call on Sunday. We can we are not so, allowed to do... So Tuesday, it's good. Tuesday? Okay. Yes. And I will try to call you on Tuesday. Okay. Thank and you. Uh, Thank you. And I wish you... Uh, uh, ...very nice evening. Thank you very much. Okay. You too. bye bye. Bye. En dat land... ...jezus, ik dacht dat het zo'n veiligheidsstaat was. Er zitten gewoon een stel idioten met elkaar te pokeren daar. Ja, ik, ik, ik verstond namelijk letterlijk waar het om ging. Op een gegeven moment... nou ja, ...maakt ook niet uit, ik zeg alweer te veel. Anyways, het was een grappig gesprek. En Ise Stempel in Londen... Uh, van, uh, ja, nou ja, goed. Ja, oh ja, maar dit was alleen niet de Mossad. Dit was uh, de Knesset, uh, Black Box. Uh, dat houden we even voor als we de Mossad wel kunnen bereiken. Ik ga nog een muziekje aanzetten. Hè, en uh, dan gaan we zo meteen nog eens even iemand bellen. Ik zit even te denken aan uh, wie. en wat? Street Fighting Man. Van de Rolling Stones, heb ik die? Jawel. Tot zo. Ik glaz jullie even l met The Rolling Stones and Street Fighting Man. Gewoon nog eentje van de Rolling Stones. Give me shelter. Shelter van de Rolling Stones. En dat brengt ons dan weer bij het bellen van het volgende nummer in deze prankcast. Nummer 17017. Um, <coughs> Contact the Royal Household. Telefoon during 9am to 5pm. Nou, we gaan het proberen. The Royal Household. Plus 44. Voor UK. En dan 20. So, Londen dus 79304832. Let's see. answering machine. Good evening, Buckingham Palace. Oh, uh hello. This is uh Martin Metinning. I am calling you on behalf of uh, the new uh the newly risen uh United Kingdom of Groningen. Uh we have separated from the Dutch since today and uh Sorry, who do you want to speak to Um, well, I would like to know who is responsible for um, addressing, uh, where can I address the fact that we became a new country today, because we are also a kingdom, and uh, we I would like to... I have to. you'll have to, um, to ring the office tomorrow, I'm afraid. Because I also try, uh, I have tried to reach the embassy here ah, in the around. Netherlands... en zo sta je in de wacht the royal kingdom of martini Het duurt wel lang in de wachtstijl daar bij Buckingham Palace. Al bijna 2,5 een een minuut. It should dus take uh, long. Maar dat geeft hem een ex. Hou mijn Misschien moet ik even ons volksleer opzoeken. Yeah, ja, there's nobody in the office that can help you here. I'm afraid. Okay, so you think the the best thing for me to do is to call back tomorrow in the yeah, morning? Yeah, but who are you going to speak to? I mean, what is it? What is it to do with Buckingham Palace? Oh, because uh, Buckingham Palace maybe has the address where we can address our letter to the Queen of England from our King. Right. Well, what you have to do, you have to write to her private secretary. Yes. And what's the name of that private secretary? No, just address private secretary to Her Majesty the Queen. Yes, okay. And that would be Buckingham Palace. Buckingham Palace, one moment, hold on, I write it down. Buckingham Palace. Yeah, that's London. In London. SW1A. FW1A. Yeah, and 1AA. 1AA. That's correct. Oké, okay. I will send uh our messenger from uh the Royal Kingdom of Martini. I uh. will send them uh, uh right away and uh... it has to be sent by post. Oh, but he will bring it uh on horse. We will send no, him it with a horse. Be sent by post. Oh, but um we don't have post in our country. Well I'm sorry, but that's the procedure, otherwise it won't get accepted. Hold the line a moment. Yes, Dat is raar. Dan komen weer met een oud middeleeuws gebruik en dan wordt het niet geaccepteerd. Hmm, alsof ze vroeger post hadden. Ja. Die heeft er natuurlijk druk. Die zet mij in de wacht, want hij denkt dat ik het einde van de verland bel. ik wacht gewoon. Aanhouden wind. En dan zullen wij ze even een boodschapper op een pad sturen, op het pad van oma Lux. It is the horse of Uncle Lux. <laughs> yes, Uncle Lux horse. Well, if you bring it, it won't get accepted because it has to be done by the post. Okay, but it's like uh, we did that for the last centuries to all kingdoms that we are befriended. with. Well, but I'm very sorry, but that's the procedure. If you bring it along to the palace, they won't accept it. It has to come I in the post. I don't understand because in exactly, because the, same be, way, um, exactly in the same way, 360 years ago, we accepted friendship with the Kingdom of England. Well, I'm sorry, I can't say to by you about horse that because I'm messenger. only telling you what the procedure is. So if you want to put it in But the you post, help by all it. means, I'm, I'm not angry at you. I just don't understand the fact that uh, we did it uh, in the official way, like all royals did in the mm -hmm. past centuries, and now they seem to have changed the way. Well, I don't know. I, I'm only instructed to tell people if they want to t uh, anything to do with Her Majesty, it okay, has to be written by the post. I understand, but we only secretary. want to be befriended with uh, the United Kingdom because we are uh, one of the oldest kingdoms in the world. I I could, I, un I totally understand what you're saying, but that is the procedure. You have to do that. I understand. Then we will try to uh, find a way to work around it and uh, to get the post to uh, the private secretary of uh, the Queen. Right, please do. Thank you very much for your okay. call. And you have a nice uh, evening. And to you. Bye-bye. Bye-bye. Ja. En of dat gesprek opgenomen werd. Want ik hoorde gewoon de echo terug in de opname. Die liep of zo. Ik weet het niet. Ik, ik hoorde dat het gesprek gewoon werd opgenomen. Goed. En um, die werden natuurlijk bang. Die denken van die sturen straks een of ander haatbaard op een paard. En die komt een berichtje brengen. En daarom accepteren ze het niet. Maar goed. Anyways. Um, the next number. Ik zag dat. Uh, uh, namelijk No More. Die uh, plaatste een lijstje. En daar wil ik wel eens even een nummer van pellet. Het zijn allemaal oil companies in Texas. In San Antonio. En daar gaan we eens even naar eentje bellen. Dan doen we plus 1, San Antonio's 210, 490, 4788. En dat is de Abraxas Petroleum Corporation. Moeten ze wel opnemen. Welcome to breakfast Petroleum. If you know the three digit extension of the party you wish to reach, you may dial it now. You may also choose from the following options. Accounts Payable, press 2. Royalty Payments, press 3. lease Records and Royalty Relations, press 4. Human Resources, press 5. Information Technology, press 6. For Operations and all other calls, please press 0 for the Operator. I'll transfer you now. No, you would laughing. Sophia, how can I help you? Yes, hi. This is uh, Martin Martini. I am uh, calling you from uh, the Kingdom of Groningen. And we uh, today we went independent from uh, the Netherlands. And uh, because our country now has the biggest uh, gas reserve in Europe... We are uh, interested in uh, doing business with uh, the Abraxas Petroleum Corporation. We actually don't do any business overseas. Okay. Uh, do you maybe have um, uh, an a company name for me in Texas to go to? Because we literally live on the biggest natural uh, gas reserve in Europe and maybe even one of the world. Right, but like I said, we don't do business overseas. We only do business in the US. I, I understand that, but I need to. Uh, uh, uh, maybe you have uh, information for uh, another company for me. No, I mean you. You would, that would research. Unfortunately, have to just be done on your end, on your own. I don't know. Uh, There well. are no other big companies in uh, San Antonio. Well, sir, you you would have to look into that yourself. Okay. Well, you are a good employee because you don't give away uh, the name of uh, your uh, rifle. That's a good thing. <laughs> yeah, I, I you want you want to I mean, work for us? We, uh, we can I'm offer sorry? you a job, I think. <laughs> Would you like to work don't. overseas in a beautiful country in the north of the what what was the former part of the north of the Netherlands We are close to Germany and we are really rich. Okay. Um, what I will definitely look into your company name. I just unfortunately, like I said, I can give you our it. website. That is uh, Q -F, F dot N -U, or you can go to the That's our company name. All right. Thank you. Okay, and you can contact us there if you'd Are like you? to work for us. Oh, ze gooit hem er al op. Waarschijnlijk omdat ze dacht: The Real Oh, what the fuck. <laughs> of haar baas kwam er kwaad aan en onderbrak. Goed. Uh, nou ja, dan moeten we dus een ander uh, bedrijf gaan vinden. Anyways, Noordhof uitgevers zie ik hier ook staan. Windschoten diep in Groningen. Ja, die zijn dicht, denk ik. Ik wil een boek uitgeven over Joris Temming. Ik kan het proberen, want ik denk dat die lui, omdat ze ook overzees boeken uitgeven naar nou, de Antilles, waar een callcenter hebben mee mezelf te herinneren dat ik wel mensen ken die daar vroeger werkten. En die moesten dan tot negen uur werken. En volgens mij is het nog geen negen uur, toch? Nee, we hebben nog even. Vijf, twee, twee, zes, negen, twee, twee. ja, ondanks het kan ook door bezuiniging dat het nu gesloten is, die, dat callcenter. Welkom bij Noordhof Uitgevers. Vandaag zijn wij gesloten. Onze actuele openingstijden Vandaag, vindt u op onze website www.noordhofuitgevers.nl Wij wensen u een hey. prettige dag. Vandaag zijn we gesloten. Thank you for calling Noordhof uitgevers Today we are closed. Lekker, verwijs naar je website. Eh, goed, Noordhof niet te bereiken. Onderzoek publicaties. De, uh, Noordhof Hoorn 050. Dat, dat heb ik net gebeld toch? Nee, dat is een ander nummer. Dat is een uh, 050... Faculteit de letteren. Ah. Ja, als het de faculteit is, dan zijn ze denk ik weg. Maar we gaan het wel even proberen. 8, 9, 8, 6. in Groningen. En, zoals je ziet, dan krijg ik gewoon Athene weer aan de telefoon. Die boze gast van het Griekse restaurant. Wie heeft er nog een nummer in Duitsland voor me trouwens? Een café of een knijpen. Ergens. U belt met de opleiding geschiedenis, IBO en GLTC. We kunnen de telefoon op dit moment niet opnemen. We Geef een rare afkorting en ik vind het interessant. We're calling met de departments of history and international relations. Oh ja, en jij hebt schoevers gedaan meisje, of niet? Ik hoor het aan je stem. Mm -hmm. Doeg, doei de mazzel. Ehm ja, nou, ik lees zo al wel als er weer een nummertje voorbij komt. Ik ga even wat muziek draaien. Uh, maar wat? Er is zoveel, Er is zoveel. <sighs> Dank, denk. Peter Tosh Bob Marty, Steel Bose. Mm-mm. Marcus get... Spare. Yeah, look at it. words come to pass. Marcus, Giovanni words come to pass. No food to eat Can't get no money to spend Oh, oh, oh, oh, oh, let me do what I can for you and you alone. Oh, oh, oh, oh, you know the right and do it like. Shall. gesprek. En ik ben nog even een beetje in het video over wie ik moet bellen, maar ik heb wel een idee. Ik denk dat ik dus even wat barretjes of zin Maarten te gaan of, of zo, en, Gewoon voor de grap. Of neppa. Kan ik ook nog een keer proberen. Um, what? Nee. Who? I'm looking for neppa. Gewoon oh, neppa. We couldn't find en... Any... Ja. Doeg. Neppa. Illich Road. Gisteren werd ik namelijk in de wacht geklikt door Nappa. Vet irritant. En uh, dat moet maar nu even niet gaan gebeuren. Daarom gaan we eens even bellen. Ik, ik ben namelijk benieuwd wat er bij mijn oude werkgever gebeurd is. Dat, uh, aan Illich Road. En uh, ik doe alsof ik van uh, weet ik veel wat ben. Plus... 1, 7, 2. In five, eight, two, three, 5, five, five. five. <clears throat> Napa. Napa depart. Hi, this is Victor Schauberger speaking. Um, am I speaking to the Napa um, yes, uh, at Illich Road on St. Yes, Martin? You are. Okay, I was just wondering, because there used to be a printing company located next to you. It was called Desktop Imaging. And I am wondering what happened to the company. Because we are working on an investigation, uh, because they have been printing uh, falsified money there for years. Hold on, Okay. Hello, good afternoon. Hi, this is Victor Schauberger speaking. Um, I'm wondering if you could tell me, um, because I'm calling you on behalf of an investigation by uh, the Dutch government and, and the Ministry of Demilitarization, and it's because of the company that was located next to the NEPA on Illich Road. The company was a printing company called Desktop Imaging. Mm -hmm. and It seemed to be closed now, because we cannot uh, get into contact with uh, these people. And mm -hmm. uh, we are doing an investigation on Mr. Brint, the owner, um, mm -hmm. because we found uh, clues that he was printing uh, false $100 bills for the last years. Wow. Um, so let me, let me get to a, a private phone. One second, please. Yeah, man. One second. And at the Kentucky Speedway on June 27th. And if you can't be there, the Michigan and Kentucky races will be broadcast on ESPN. And you can see the Road America race on ABC. You can also tune in on Sirius XM Satellite NASCAR Radio. That's a That's a I've been around auto racing my whole life, but that doesn't mean I'm not looking for a little know-how about which quality parts and accessories are best for my personal vehicle. I'm Chase Elliott, driver of the number nine Chevy Chevrolet in the NASCAR Nationwide Series. Paying attention to your car, light truck, or SUV handling your performance can save you money. Sorry, what that, sir. Uh oh, no yes, problem. Um, no problem. Take your time. Um, I believe. Let me see. But did the company went bankrupt? No, or? they closed on um a situation where I think the rent was a little too high. This is what. I'm assuming. Okay. Um, they moved out. I don't remember the exact year, but I believe it's um, two thousand if I'm not mistaken. mm -hmm. And they moved um to a location somewhere where um, are you familiar with the Coal base section? Oh yes, we have been doing research uh, for the past year. And I have been visiting the island uh, a couple of times, so I uh, I am familiar. Okay. Are they at um, the Coal Bay shopping center? No, no, no. I'm gonna to try to pinpoint it for you. Okay. There's um two dealerships, two car dealerships. I um, know. One which is a Nissan. Yeah, it's on the road to the Burger King. Um, If yes, you're driving yes, did, to yeah, the right, French yes. part. Yes. Uh, no, no, no, no, no, no, no, no. Or you mean the dealers on the other side? No, no, wait, slow down. You know when you're going down to the KFC section where there's a roundabout? Yeah, I know. Okay, you're gonna pass a KFC. Yeah. Then you're gonna pass a dealership that's named Nissan. Yeah. Then you're gonna reach a gas station called, um, Texaco. Yeah. Okay, from what I've understood for the past four or five years ago, Mm -hmm. They were, um, they had a, their openings were somewhere, um, around that vicinity in the back. Okay. Where they would have some warehouses, PG, PD, PDF, where they sell, um, appliances for, um, utensils for, like, kitchenware and all those stuff. Okay. Somewhere around there, in that, um, vicinity they were. Okay. I have also, a, like, it sounds, um, it sounds a bit like a shady location for them to move yes. to. No, I could, I could, um, give you an extra um, information, but... Yeah. Oh, uh, we have a lot of information on uh, Mr. Brint. Uh, we did a lot of research. We even had a guy uh, working inside there without okay. them knowing. Okay. Now, also, too, there's a there's a farmer um, co-worker for him. Yeah. Um, I don't remember her last name, but she's working now with a company called Bosch Bricks. Is it Maria? No. Um, Or is it Binta? Joy. Joy. Joy, okay, yeah. Yes, um, if you, they, you know where Van the Bosch, Bosch is? The yeah, other I know. Care center. Yeah. Okay, you can, um, probably pop in in there. Yeah. And, um, ask her. Her name is Joy. She used to work with them. So probably she can tell you where, because when they moved from beside of us, she was still working with them when they moved down to Cold Bay, okay? Okay. Thank you for this great information, sir. What's your name? Because I want to write down a thank you note for you. No problem, Gary Pollock. Gary Pollock. Yeah, that's P-O-L-L. Gary Pollock of Napa. That's P O. P O. L L. L L. O C K. O C K. And Gary with two R's, okay? Okay, Gary with two R's. Yes, sir. I'll make sure you get a letter of thank you. No problem, man. I help you guys out too, man. I ordered some batteries for you guys also too. Yeah, that's good. Okay. All right, don't don't forget Joy. Joy. Okay. Thanks. Bosch bricks. Yeah. Okay, man. I will do that right. and uh, thanks for the info. No Have a nice day. Tim Bye. You, sir. All right. Zo, die gast die gaat nu trots en al zijn vrienden vertellen dat hij vandaag met iemand heeft gesproken van het Department of Demilitarization. <coughs> ja, goed. Uh, volgende nummer? Nee, eerst de muziekje. Dan, uh, dan ga ik weer eens even bellen Want ik moet me echt even weer opladen naar dit gesprek. Maar <coughs> ook die Joy ken ik. Alle mensen die bij desktop imaging gewerkt hebben, die ken ik zo'n beetje. Goed, Yellow Man. We Zungo Zungo you know Zungo Zang. I used to have a don't minute. Missed it. Zungo Zungo Zungo Zungo Zang. Zungo, zungo, go, zungo, zenga. Say if you have a paper, you must have a pen And if you have a start, you must have a end Say five plus five, it equal to ten And if you have both, you put them in a pen And if you have a rooster, you must have a end Zungo, zungo, go, zungo, zenga. Zungo, zungo, go, zungo, zenga. Jumpy a penis and jumpy joy. You know fi you call yellow man, no boy Lady Anne, you so take fita, be We're going them call him child. You know, if call yellow mom, no boy. You know, if call John, John, no boy. You know, if take aya knife, you boy. zungu, zungo, go, zungu, zen, watch it. Zungo, zungo, go, zungo, zungo, zen, catch it. Zungo, zungo, go, zungo, zen, ka. Zero, zero, one, one, nine, ka, love man make you feel so fine. Me chat a lyric, me, me chat a me rhyme. Me na eat like me full up a rhyme. Ka you love man him na commit no crime, car Zungo, zungo, go, zungo, zen, Zungo zungo zungo zungo, zing, hey, go shum pen, go shu shu pen, hey, go shum pen, go shu shu pen. Hey, pen, shu shu pen, say if you have a start, you must have a end, say if you have a paper, you pass me the pen, but in your yellow man, I'm too much girlfriend, can't offer the matter, but me not a girlfriend. You a idiot, boy, me have a hundred and ten, say all of them, them be yellow children, Pa all of them, them have John Rastafari, hi Rastafari Welcome to Pick Up Radio My name is Sanko, we play music This is the QFF radio live from Saint Martin in the <laughs> Dutch West Indies. Sanja should be should have be make zungo zungo go zungo you know fit jump a praia. You know fit call yellow man no boy, Nobody take John tie. Me call him Watch it, uh. Zungo, zungo, go, zungo, zen uh. You let go violence. you smoke ice You think it violence. you go down silent But tell you yellow man come fit tell them again uh. You live a king's or you live a me and pen Say if you have a rooster you must have a henna. Uh. And if you have a star you must have a end uh. But watch yellow man come fit rap uh, them again Lord. Zungo, zungo, go, zungo, zen, watch it. Uh. Zungo, zungo, go, zungo, zenga. Jumpy a missa, jumpy junk You know fit take the yellow man for boy You know fit take yellow man for time Zungo, zungo, go, zungo zen. Watch it Zungo, zungo, go, zungo, zungo hey. push on pen. But in your yellow voice it sound like FM They add a rest sound like AM But in your yellow man come fair at them again You could deliver Kingston Mubi and me a pen car Zungo, zungo, go, zungo, zeng hey. Zungo, zungo, go, zungo, zeng hey. No fi call yellow man, no fi Jump fi a and jump fi chai Zungo, zungo, go, zungo, zeng ja, we gaan zo bellen met het de Department of Homeland Security. Shh, shh, niet veel vertellen. Je heeft hetzelfde simpeltje gebruikt, staat nog bij. Ik wil zo meteen ook nog wel even naar Duitsland bellen, of zo. Een echt gek gesprek met een of andere maffe knijpen in een grote stad. Wie zoekt de nummer? Hé, hey, Mac, je hebt toch een zwart boekje? Zoek eens of het nummer van Rosie. Met het nummer van om Rosie, ik weet niet of je het kent, dat is van de... Spider Murphy of zo heet het geloof ik, mijn pa had daar een plaat van vroeger, Spider Murphy gang, in Spierbezirk. ik kan wel even een stukje van dat nummer laten horen, daar zit dus een nummer in, in dat nummer, en dat klinkt ook mooi, daar zit dus een nummer in, in dat nummer, ik, ik pak hem er even bij, na man. het nummer in Spierbezirk. Het speelt zich af in München volgens mij. En er is een club of zo, iets met Rosie. En dat nummer. Eh, ik zal eens proberen of ik het nummer zo over kan typen in de shout. En dan. Komt eh, er 20, 35, nog iets. Luister even. Luister even mee. Probeer dat nummer te ontfutselen. En gewoon een München bellen. Voor we. Eh, nee, naam. De Department of Homeland Security. Die bellen we zo meteen eerst. Eerst moet ik even dit nummer uit dit nummer slopen. Help even mee, mensen. Moet het zwaal draait zich nog iets wat of zo. En dan in München. Dit nummer, het telefoonnummer. Luister even mee. Kutzooi. Het duurt hartstikke lang, om die intro. Mooie intro voor een podcast. In München steht een hoopruihaus. Doch vreudenhuizen müssen raus. Damit in diese schöne stad. Doch jeder is gut informiert Weil rosy tegel insaliert Und wenn dich deine Frau nicht liebt Wie goed, das ist die Rosi tiep Und draußen voor der große staat Steen die noten, zit die Füße Amen, man, kom op met het nummer Komt nou dat dat, dit refreintje geloof ik Want het zoon draait zich nog iets Even meeluisteren Ah oh man, kom aan Nee, het is geen menaam nee hè, dit is dit liedje. Hier zit een nummer in. Ja, ja. ja 32-16-8. Dat zou wel niet kloppen in uh, München. Maar goed, ik heb het nummer nu. Uh, wie heeft het kengetal van München? Uh, ik zal eerst het, uh, even uh, de muziek op stop zetten. Jongen, voor de grote stad steen die een zich diffus in plat of zo. Dat betekent dus dat de roeren hun voeten plat staan. Nou ja, mooie tekst. Goed, het nummer hebben, 32168, maar dan het kengetal van München nog. Ik ga eerst bellen met het uh, Department of Homeland Security... En uh, daarna, uh, misschien kan iemand het uh, kengetal van München voor mij uitvogelen. En uh, dan gaan we dus, uh, dat nummer eens bellen. En, uh, afijn, kijk, Skype erbij. En dan gaan we bellen naar Department of Homeland Security. Plus 1. En dan 2022. 82. 202. Homeland Security Switchboard Operator, how may we direct Director Cole? Hello, this is uh, Ted van der Parre from the Netherlands. Um, I am calling to you uh, because uh, I want to uh, ask you something. If you can uh, give me the number of uh, the person that is uh, responsible for uh, the way that uh, the Department of Homeland Security works. Because we want to uh, develop a number of uh, ways that uh, in the way that the Department of Homeland Security works. That we would like... Oh, een auto opgegooid. Hm. Ze nemen me dus gelijk al niet serieus bij de Department of Homeland Security. Misschien zagen ze gelijk al. Oh, het zijn die gasten van Kiof. We hangen hem op. Jammer de bammen. 089 is het. Uh... <coughs> het netnummer van München. 32168. Ik kan het al even proberen hoor. Ik denk niet dat dat nummer gaat werken. We gaan het gewoon proberen. Plus 4989 32168. Ik denk het niet. We zullen zien. Nee, dan was hij al overgegaan. Nee, dat nummer doet het niet. Uh, goed. Ja, ik ga naar Jill. Vanwege het bellen van Homeland Security. Ik heb gewoon een verkeerd nummer uh, gebeld. Haha, <laughs> ik log even uit hoor. You scared ass pussies. Goed, um, ja... Dus ik uh, zet eerst maar een muziekje op. En dan gaan we zo een nieuw nummer uh, uitvogelen om te bellen. En, uh, een muziekje van... Hm. Moeilijk. Moet ik even het nieuws zoeken. Hm. Mm. Alfa Nee, Even geen reggae. Hm. Hm. Hm. Moeilijk. Als je alleen maar reggae draait. En dat dus ook nog in je recente... We gaan gewoon een stukje Pantera doen, joh. Veel beter. Cowboys from hell. Iedereen even wakker schudden. Sorry voor je bossebol, bol, uh, Maar <laughs> ja, ik moest er een van de raar stemmetje opzetten met een accentje. Ik kon er ook niks aan doen. Ik doe maar wat. een vrijwilliger voor de wijkraad in Groningen. Daar ga ik zo ook even heen bellen. Cowboys and goats from hell. Ik ben dan wel de goat. Pantera. Lang niet gehoord trouwens, moet ik vaker doen. Ja, yeah. lekker. Ik uh, deed ik een om krantenwijkje op en het ging het al vrij rap. Goed, dat was Pantera en uh, dat betekent dat er weer gebeld gaat worden. Ik zag alweer wat nummers klaarstaan, maar ik zag hier eerst een keer, die ga ik even zelf doen, voor ik hem vergeet, in Groningen. zoeken ze voor de Schilderswijk, een uh, vrijwilliger. Um, dan ga ik zeggen dat ik van de Jehovah's getuige ben. En dan ben ik benieuwd of ik nog steeds... Uh... Ik mag Grietje even bellen. Grietje van de Wijkraad. Het Hallo, het is met uh, Martin Martini. Uh, ik ben op zoek naar, uh, even kijken, Grietje Scholtens. En het gaat voor uh, de voorzitter van uh, de wijkraad van de Schilderswijk. Ja, is, uh, die nu een vergadering is niet thuis. Zou je morgen even terug kunnen bellen? Uh, ja, natuurlijk ken ik dat. En welke tijdstip zal dat morgen het beste schikken? Oké, oh, kijk, hoe ga ik even Bedankt. denken... Nou, meestal is het toch een uur of zeven morgenavond thuis. Nou, ja? dan gaan we, gaan we gewoon morgen even opnieuw proberen te bellen. Bedankt voor de informatie en ik wens u alvast een hele fijne avond. Goed zo. Oké, okay. dag. Zo, nou, morgen maar weer. Nou, is er geen prankcast? Nou, hebben we in ieder geval iemand te bellen als prank item in de podcast. Podcast 37. Hashtag hem mensen. Hashtag podcast 37. Uh, goed. Dan gaan we nu bellen naar die Johova's getuigen. Die wilde ik al de hele tijd bellen, maar lukt me maar niet. <coughs> lukt me maar niet. Ah, daar. Even kijken. Ja, ik heb het nummer van die Johova's getuigen gevonden in Groningen. Die gaan we ook even bellen. Uh, 050. En ik ben Simon Atan. En kijk hoe snel de man doorheeft. 5730827 en ik zeg dat ik eerst Mormoon ben geweest en toch wat anders wil. Huh? 050 573 0827 Nee, het nummer doet het niet meer. Jammer. Oh, wacht. Er staan meer nummers bij. Dan gaan we de volgende eens even bellen. 050 59 37 47 het is de, uh, van de gemeente in Leeuwenborg. Reigersburg. Hallo, u spreekt met Simon Aartan. Um, spreek ik met uh, voor, uh, de geme zeg maar van de gemeente in Leeuwenborg? Dat klopt, ja. Ja, en... Um, ik, ik vroeg me af of u mij misschien uh, een beetje kunt helpen, want mm -hmm. ik, ik ben uh, de weg een beetje kwijt. F ja. ik ben, uh, um, onlangs is iemand van jullie bij mij aan de deur geweest en ik heb een heel mm -hmm. uh, fijn gesprek gehad. Uh, ik zou heel graag uh, daar wat dieper op in willen gaan. Nou, dat kan altijd natuurlijk. Ja, want, want het, het voelt gewoon, ik ben zeg maar altijd mormoon geweest... De, uh -huh. Daar ben ik mee gestopt. Want die levenswijze beviel me niet. En uh -huh. toen kwam ik weer andere mensen tegen. en uh, dat, ja, dat was ook niet heel fijn wat toen op mijn pad is gekomen. Dat was van, uh, van de secte van de echte Illuminati. En die, die mensen oh, ja. zeiden, die zeiden echt verlicht te zijn, maar die waren dat niet. Uh -huh. en, uh, nou ja, en toen kwam ik dus met die mensen van jullie in gesprek. En uh, daar werd ik heel rustig van. En uh, toen dacht ik okay. ook van... Uh, ja, ook de laatste dagen na dat gesprek voel ik me zo fijn en anders ineens. En, ja, uh, dat is mooi, hè? Ja, maar, maar dan ja. denk ik echt van, uh, dat, dat is heel, ja, dat voelde zo fijn, ook de warmte van deze mensen mm -hmm. en uh, de liefde. en uh, ja, ja, ook dan dat je toch wel dezelfde interesses hebt, omdat je mm -hmm. ook de heren is natuurlijk heel belangrijk. En uh, het verhaal wat ze ook vertelden over Jezus, uh, dat sprak me heel erg aan. Nou, dan ben je dat hoor, dat, dat hij uh, dat dat die uitwerking heeft. Ja, ik, ik heb er ook met, wel met wat vrienden zo over gepraat. En uh, ja, die, die vonden het maar raar dat ik dat... Uh, maar ja, ik, ik, ik, ik zeg je moet altijd... Eh, ook vannacht heb ik dan gedroomd dat God tegen mij zei van... Je moet ze bellen. Mm -hmm. En ja, want uh, ik, ik heb toch een gevoel dat ik wat mis. Dat er een leegte is op, op sommige momenten. Ja. Mm -hmm. Nou, we kunnen wel een keer een, een, een, een maaspraak maken. Ja, want ik dacht van. Misschien als jullie samenkomen als gemeente. dat ik gewoon een keer ook kan komen, daar. Ja. Uh, zeker, tuurlijk. Onze bijeenkomsten die zijn voor iedereen toegankelijk. Nou, want daar ging het mee om. Ik, dat vroeg ik mij eigenlijk af. Dat was me niet helemaal duidelijk geworden. Ja, iedereen kan gewoon onze bijeenkomsten bezoeken. Er worden ook geen, geen collectors gehouden en dergelijke. Oh, nou ja, ik wil best wat geven. Daar gaat het niet om, hoor. Maar nee, nee, nee. Het... Waarbij uh... Wij uh, doen alles op basis van uh, vrijwillige bijdrage, maar we, gaan, we houden geen collectors. En uh, iedereen is uh, vrij om te komen en ook te gaan wanneer hij dat wil. Ja, dus, uh. yeah, het is eigenlijk gewoon heel open. Ja, zeker. Het is helemaal niet zo gesloten als de buitenwereld altijd doet uh, voorkomen. Nee, dat valt genoeg mee. <laughs> ja, maar dat is met alles. Wat yes. vreemd is, dat gaan mensen altijd veroordelen. Dat klopt, ja. Dat is, uh, ik vind een, dat. Uh, dat was ook vast, gewoon toen de eerste Afrikaanse man naar Europa kwam, dat was vast net zo'n moment. Mm -hmm. Dat moet een, een, een, een rare moment geweest zijn, maar die man moet ook veroordeeld zijn op dat moment. En mm -hmm, ja, ja dan, dan denk ik van, dat is dan toch al wel mooi dat je ziet dat, dat het ook anders kan. Ja, tuurlijk. Ja, ja, maar wanneer is de bijeenkomst? Want ik woon in Leeuwenborg. En de waar de is het dan? is... Uh... Zaterdagmiddag of zaterdagavond om zes uur. Oké. Okay. Op de dag van de Sabbat. 87. Ja. Oké. Okay. Zaterdagavond zes uur en dan hebben we eerst een bijbelse een, een, een toespraak van een half uur. Een half uur. Wat en... wordt er voorgelezen? Weet u we dat ook? Uh, goed. Dat is... Ik heb laatst namelijk een stukje gelezen. Dat was uh, Efezius 5.11. En dat sprak uh -huh. me zo aan. Ook daarin werd eigenlijk weer aangegeven dat ik naar jullie toe moest. Na het ja. gesprek. En het, uh, dat was heel uh, warm. Dat gevoel ook. Oké. Okay. Ik moet even kijken wat het thema is van zaterdag. Kun uh, je even zien, daar heb ik dat papier. Even in mijn neus, waar ik... Ja, wat doet u mee? Hè? Dat maakt niet uit. <laughs> waar ik het... papier heb van... ...zaterdag. Maar we hebben dus elke... elke ...zaterdag eerst een, een, een... ...bijbellezing van een half uur. Er wordt een thema besproken aan, aan de hand van de Bijbel. Ja. Yeah. En daarna hebben we nog een... Uh... Een bespreking van een, een artikel uit ons tijdschrift, de wacht horen. De wacht ja, daar heb ik van gehoord. Daar staan, uh, staan studieartikelen in, zeg maar. en uh, Die uh, worden dan... Uh, door middel van een groepsbespreking wordt dat uh, besproken. Ja. Yeah. Even zien wat ik... Het is zo'n papieren wereld. Ach, kijk eens. Ik vond ja, ook vooral, de, de, de muziek die ze achtergelaten hebben, dat, uh -huh. dat, dat sprak me gewoon ook, uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat was heel warm. Dat, dat, ja, hoe moet je dat uitleggen? Dat, dat, dat warme gevoel, wat ik kreeg ervan, ja, dat was uh, heel, gewoon heel fijn. Dat, ja. Dat, ja, dat waren zulke mooie, bijna, ja, ik weet niet of je dat moet zeggen, maar bijna hemelse klanken. Uh -huh. En, uh, ja, kijk het is natuurlijk muziek dat op zo'n manier gecomponeerd is dat mensen daar inderdaad wel rust door vinden het is geen opzwepende, opjagende muziek het is eigenlijk muziek die ervoor zorgt dat we ook christelijke eigenschappen kunnen Ja, wat ik vooral mooi vond ook, dat was dan op een gegeven moment het stukje van ik heb het wel, dit Maar nou, dat is niet van ons. Maar dat hebben ze wel bij mij achtergelaten. Nou, Het nummer heet Satan Prayer, Ghost PC. En dit album heet Opus Eponimos. Dat is niet wat, uh, wat je op als getuim gebruikt. Nee? Nee. nee wat nee. weer? Nee. Wa waarom hebben ze dit achtergelaten dan? Ik heb geen idee. Hm? Maar ik weet helemaal wat ik van... Ja, dit ook. Dit, dit stukje. Ja, vind ik echt plekig. Dit word helemaal blij van. Ja. time you see Sorry, ik hield het niet langer uit met deze gast aan de telefoon. Ik kreeg al de slappe lach toen hij heel serieus zei, maar deze muziek is niet van ons. Dit is de eerste keer dat ik het echt niet meer... Oké, okay. ik, ik heb echt gekramd en mijn kakel van het lachen... Oh, ik hield het net al bijna niet meer vol. <coughs> Oké, okay. uh, we doen even een liedje. Satan Prayer van uh, Ghost Piscina. oh nee, grapje. Foco met Benz of zo? Benz. Foco Benz. Hattricks. Is dat het album uh, vast wel? We gaan luisteren. Van uh, Hash F. Hash. te komen. Wat een verhaal net. Verzoekje ga ik straks voor je draaien. Da, viking. Dit was een Vocal Benz. Thanks for that. Hash of hash. En ik heb er ook nog eentje klaar. Die had ik... Ja, nou ja, klaar. klaar. Ik, ik had uh, een nummertje van uh, de TomTom Tom Club staan. Ik dacht van... oh ja, dat is lang geleden. Misschien moet ik die weer een keertje gaan draaien. En dat is deze. Genius uh, Genius of Love. Ik, ik moet er nog steeds even bij komen. En me voorbereiden met wat... Uh, in de vorm van bier om uh, ja, zo meteen weer te gaan bellen. die twee verzoekjes van jullie, voor zo meteen. Jerry Jeru, de, de Maya. En wat is die andere naam nou van jou? Slift to the rhythm van Grace Jones. Even, onthoud die even. Tot straks. Ik ga zo meteen eerst weer even bij Als uh, Pornolamert. Haar mooi, met Lamet. Ander We alweer nummertjes om zo te gaan bellen. Want anders ga ik nog even bellen naar de Koninkrijkzaal van dezelfde Jehovah's Getuigen zometeen. van Mac, die doet het niet, oh, We gaan even bellen met geubels. Goebbels in Germany, München. Ja, hallo. Hallo. hallo? Sie sprechen mit Martin Martini. Ich nein, da sind Sie falsch hier. Nein, nein, nein. Sie sprechen mit Martin Martini. Ich rufe an für den Goebbels in ich München. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Um, ich rufe an von wegen äh, etwas, äh, ja, es ist lange her, Aber mein äh, Großvater ähm, hatte ein äh, Fahrrad und ähm, sein Fahrrad ist äh, gestohlen am äh, 11. Mai in 1943 in Groningen, in Holland, von der Große Markt. Und äh, damals äh, hat es einen äh, Hauptwachtmeister gegeben äh, bei den äh, deutschen äh, Armee die damals Holland besetzt hat und äh, seine Name war MC Goebbels und er kam aus München Mhm Und äh, ja, ich rufe an von wegen mein äh, Großvaters Fahrrad. Ich wolle das Fahrrad zurück. Es ist eine Fungus, eine Fungus von der, der Type Sprint. Ich habe eigentlich keine Lust, Ihnen zuzuhören. Ich habe auch keine Lust, Ihnen Zeit zu hören. Aber es, has, es hat erzählen. alles zu machen mit die Wiedergutmachungstour, <lacht> die gerade aus der EU... Ach, scheiße. <lacht> Sie wurde sich wohl beleidigt. <lacht> Sorry, Goebbels. Nee, niet sorry. Moet je me niet zo heten, jongen? Noem je kind dan anders. Um, goed. Dat Fahrradstation hadden we dus net al gebeld. Die namen niet op, jammer genoeg. Um, ja, ik zie er hier nog eentje. Partnervermitteling Polonia. Uh, in Berlijn. Uh, plus 49. 1-7. In 7 1 In 9 1 7 047. Met twee nummers, dit is er eentje. Hallo, hier is die mobielbox van 0 oh, ik kan 1 inspreken, mooi. 4, 7, bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton. Guten Tag, mit Adolf Himmler. Ich rufe an von wegen der Partnervermittlung Polonia. Ich äh, möchte gerne mal äh, wissen, ob es auch äh, möglich wäre für mich als äh, ehemalige äh, ja, ich war ja ehemaliges Mitglied von der Partei. Ähm, ob es auch immer noch, ich bin jetzt äh, 97 Jahre alt, ob ich noch äh, ja Mädel finden könnte äh, oder wehren könnte mit ihren Partnervermittlungen Polonia. Und haben sie auch äh, polonische Mädchen, ich meine Mädel aus äh, Polen, weil das war ja früher auch Teil unserer Heimat und äh, ja... Daar gibt's nog uh, vieles uh, deutsches frisches bloed. En uh, dat is ja goed voor die uh, ahnenerbe und die zukunft. Also, ja. Mm, Dan roef ik je uh, morgen maar weer aan. ende van die nagicht. Tschüss. Zo. Die, die kerel heeft een voicemail, jongen. Die denkt echt, what the hell. Maar voordat die, die uit kan luisteren, gaan we even proberen of ik hem op zijn uh, vaste nummer te pakken kan krijgen. 3, 5, 1, 0, 8, 2, 9, 0. Hallo, <laughs> je voudrais une fume. Je parlais français un peu, petit petit. oui. Ah. Hallo, hier je is een mobiele doos van 017. Ah, dat is weer diezelfde. Hij heeft zijn telefoon doorgeschakeld staan. Oké. Okay. Mm. Ik zie dat de uh, hash of hash van zijn brownies gaat genieten. Dat is mooi. Uh, Jehovah's Getuigen, want daar had ik nog een nummertje van klaarstaan. Uh, daar wil ik ook wel even heen bellen Kijken of ze daar wel opnemen. Uh, 050 571 0093. Ik ben benieuwd. Reinig Zuidema. Hallo, het is uh, met uh, Horst uh, Velkhorst dat u spreekt. Uh, spreek ik met uh, de Jehovah's Getuigen voor uh, de wijk Oosterpark in Groningen? Ja. Ah, fijn, want ik, uh, ik heb onlangs bezoek gehad van een uh, aantal mensen van de Jehovah's Getuigen. En die hebben uh, bij mij thuis een heel fijn gesprek gevoerd. En ja. uh, ik heb daar huilen. Want ja, ik zat in een heel diep dal. Want ik ben, uh, ik ben van huishoud, oorspronkelijk mormoon. En dat heb ik losgelaten. En toen ben ik in aanraking gekomen met de mensen van uh, de echte illuminatie. Van Kowata uh, Verund van QFF. En daardoor ben ik allemaal heel uh, de dingen heel duister gaan zien. En uh, nou ja, daarna ben ik door een soort uh, reinigingsproces gegaan. En nou ja, de weken erna heb ik natuurlijk in thuis gezeten en alles zo al over zitten denken. En toen kwamen die mensen bij mij aan de deur. En uh, ja, dat gesprek, dat was ook heel, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Die hebben een hele diepe indruk op me achtergelaten. Want in eerste instantie, toen ze weg waren, ja, toen besefte ik me dat nog niet. Maar dat ging echt erg en later ging het om me heen. En ik dacht van, maar dat is eigenlijk heel bijzonder. Ja, ja. Um... Mag ik u even aan mijn man geven om daar even mee te praten? Ja, hoor. Is goed. Moment, hoor. Ja. Iemand die er je te praten, die door het al het de Ja, ik ben bezocht <tie> Door de duivel. Met Zuidema. Hallo, maar de, het is met Horst Velkorst. Uh, goedenavond, meneer Zuidema. Um, Goedendag. Sorry dat ik u nu nog bel, maar ik, ik durf dit wel aan. Want de mensen die bij mij aan de deur geweest zijn... die mij bezocht hebben... die hebben een hele diepe indruk uh, op me achtergelaten. Ja. Ook nadat ze verteld hebben over de zaal. En uh, ook over de manier van hoe je warmte... En, en het licht weer in je leven kan krijgen. Ik heb namelijk... Uh, ja. Gezondheid. Ik ben namelijk... Uh, van, van, van huis uit ben ik uh, mormoon. En uh, ik, ik weet nog dat... de uh, nou ja, dat ik op een gegeven moment een beetje van het padje af ging. Dat ik dat los heb geleerd, En toen ben ik in contact gekomen met de, de mensen van de echte illuminatie van en Verroend. En die hebben mij toen eigenlijk, daar heb ik nu heel veel spijt van. En ik ben daarna ook door een reinigingsproces gegaan. Want die mensen hebben mij allemaal in aanraking laten komen met allemaal hele donkere dingen. Zoals het satanisme en zo. En dat was allemaal niet zo leuk. Dat heeft voor mij ook heel... Moeilijk om te bespreken. Maar ja, en uh, toen waren die mensen hier aan mijn deur geweest. En uh, die hebben ook heel veel muziek en zo uh, achtergeleden. En met me gesproken. En dat heeft me zo'n warm, goed gevoel gegeven. En het was dus eergisteren dat ik me thuis op de bank in slaap ben geveld. En uh, toen, toen heb ik gedroomd. En, en dat was een hele heldere droom van God. En die gaf mij een soort boodschap dat ik contact moest leggen. Ja. En weet u wie, wie die mensen waren... die bij u zijn geweest? Ja, die hebben wel. Maar dat ze namens de gemeente... en ik kon dan me dan melden bij de gemeente in Leeuwenborg... of de gemeente in Oosterpark... Eh, ah. dat ik daar dan, als ik eventueel interesse had... want ik was op dat moment ja, ook wel... ik ben heel eerlijk hoor... Ik, want ik was ook wel een beetje terughoudend. Maar eh, het was toch zo warm. Zo fijn. Dat, dat, ja. uh, het heeft een heel... Ja, ik, uh, ge ik geef u een, een telefoonnummer... Ja, Van want iemand, die, die je, muziek, dat kent u ik ook, die muziek? dat komt een tijd in de gelegenheid is om u eventueel te helpen. Oké, okay, maar kent u, kent ik, u die muziek ook? Uh, ik ga, ga heel binnenkort op vakantie. Ah, oké. Okay. Dus zodoende, ik het, kan er zelf eigenlijk heel weinig tijd aan besteden. Ah, he. maar u bent, u, die muziek, die kent u wel, deze... Nou ja, jongen, ze gooien hem er allemaal open. Ze worden allemaal bang van de muziek. <lacht> joh, <maar. lacht> Helaas, pinnekaas. Uh, goed. Volgende nummer. Uh, ja, partnervermiddelingen hebben we al gebeld. Uh, ik lees het zo al. Ik zet eerst de muziekje op en dan uh, gaan we zo weer verder. Met uh, nog een uh, belletje. Ja, we kunnen nog wel even doorgaan. Um, en kwam uh, muziek ik zag wat verzoekjes voorbij komen Grace Jones zag ik, maar het was eerst een andere van Jarru wacht even hoor nee, lees ik het nou goed het was een verzoekje, da waar is hij? ah, daar, Jarru de de Maya, ain't the devil happy ain't the devil happy nou, ain't the devil happy boy no, he ain't You didn't work hard enough. Dat hebben we. Ain't the devil. Ain't the devil. Hé. Zou je net zien dat ik het nummer niet... Come on. Ain't the devil. Nope. Die heb huh? ik... Nope. Die staat er hier weer niet tussen. Uh, mm, mm, mm, mm, mm. Mag het ook een ander nummer zijn van Jeru? Of moet het per se deze zijn? Even kijken hoor. Welk album komt hij vanaf? Want Ik ben nu even door de albums aan het heen scrollen. En daar kan ik hem zo niet tussen vinden. Nou goed, dan kijken we of er nog een linkje erbij zat. Verzoekje. Uh, uh, uh, uh. halen hem even uit de andere bron. Oeh. Ain't the devil happy? Dan halen we gewoon even hier vandaan. Ain't the devil happy. En ik ben echt fucking happy. Dus wat dat betreft zit het wel goed, de uh, fucking dag. Ik ben happy the valley of the shadow of death I exist even when no things are left Vibrations transcend space and time Pure at heart because I deal with the mind That's why I compose these verses Lord of all worlds, my thoughts are now universes Written on these pages is the ageless Wisdom of the sages Ignorance is contagious So I hope you keep your focus There's no hocus pocus In the end, it's just us I killing brother, it's insane Going out like Abel and Cain Wise enough and use your brain There'll be no limit to the things that you can gain In positivity, balance it with negativity Until then, ain't the devil happy? Now he not Go out like John Gotti. He came from the cage to destroy everybody, and we like fools destroy our own bodies. Too many niggas chillin', bad boys boom boom. This leaves no room for the flowers to bloom. Seeds blow in the wind. Another drug killin'. What are we accomplishing? Nothing. What's the matter? Why every time I look around another brain gets splattered. Some pockets get fatter, but it don't matter. The devil's the only one who really is fatter. Lead ruptures flesh, spleens are shattered, dreams are shattered. Another queen without a king. What will our children become without proper guidance? Probably nothing. So ain't the devil happy. Hear this and try to change this, 'cause it's disastrous. Who gets the most loot? Who gets bust? Dollar bill, y'all is the God we trust. The days blow by like dust. Even men of steel rust. We're out here acting ridiculous when only we can save us. Mentally enslaved us for little or nothing. Kill our neighbors, animalistic, cannibalistic behavior. Look to the sky for your savior. He won't save ya. And save your forefathers. Why fathers, brothers? You must discover the power of self. Know thyself or find thyself. Hating thyself, killing thyself. While he collects the wealth that you sit back and murder for. Ain't the devil happy. <laughs> Ja, yeah, I'm pretty happy. Uh, uh, Grace Jones, dat was de volgende. <coughs> Die gaan we dan ook gelijk maar even draaien. Grace Jones, Slave to the Music. So, uh, nee, slave to the Rhythm is het. Dat moet ik ook gewoon weten, want ik heb met uh, Robin Groonteer een keer deze plaat gebruikt, ook in een uh, nummer van onszelf. Uh, slave to the Rhythm. Speciaal voor jou, Free Electron. was Grace Jones met Slave to the Rhythm. Thanks uh, Free Electro voor uh, deze muzikale tip. Uh, ja, Toby mag zich lekker druk maken om nationalisme, regionalisme. Jongen, dat neem je toch niet van me af dat ik een Groninger ben. En daar ben ik er gewoon fucking trots op. En Holland kan me verder helemaal gereed schelen. Dus, jammer dan voor jou. Laat mij gewoon lekker Groningen zijn. Ik laat jou toch ook le gewoon lekker de veganist zijn. hè, man. Oké. Okay. Het nummer wat ik wilde gaan bellen, dat is inmiddels door de hele discussie alweer weggezakt uit de shoutbox. Oh, hier. Slutclub Rostockerstrasse in Hamburg. Kijk, dat zijn de nummers. Kijken wat we daar gaan bereiken. Dan moet ik eventjes... Plus 4, 9... 4, 0... 2, 8, 0... 3, 0, 5, 6... Das ist in Deutschland. Tom Stallone, hallo? Hallo, Sie sprechen mit Tobias Limburg. Ähm, mit wem? Mit Tobi Limburg. Ähm, spreche ich mit dem Slut Club? Nee, Sie sprechen mit dem Tom Stallone. Ah, nicht mit dem SLUT Club nee, aus der Rostocker Slut. Straße 20 in Hamburg? Nein. Ah, okay. Oh, oh, oh, dann äh, habe ich die falsche Nummer äh, gewählt. Kein probleem. Oké, okay, tjus. tjus. Fuck, ik draai de nummers door elkaar. Ik draai het nummer van Gabor Tom Saloon. Oh, kut, fuck. Ah, nog een keer bellen Met een andere stem. Met Harold. Hallo, mijn Tobi. Tom Saloon, schnaald, hallo. Hallo, mijn Tobi. Uh, spreek ik jetzt met uh, Tom Saloon? Hallo? <laughs> shit, Ik heb Bart, Tom Saloon, die hoeven dus niet meer te bellen, uh, dus dat wordt nu het andere nummer, fuck, uh, plus 49, 40248, 70673, dit is de uh, Slut Club in Hamburg. Nummer doet het niet meer. Hè? Dat is jammer. 706 73. 7, ja, het klopt wel. Ik heb het goed ingetikt. Nummer doet het niet meer. Jammer. Ondernummer? Waar kunnen we nu heen bellen? Um, ik moet nog meer jets naar Limburg sturen. Lees ik net. Uh, goed. Dat zal ik doen. Um, <laughs> even kijken. Um, is er nog een nummer? Waar ik heen kan bellen. Als Groningen niet bij Nederland hoorde, heet het gewoon nationalisme. Haha. Goed. Hé, hey, wanneer ga jij naar Rode EC, eh, Toby? Goed. Laat ook maar. Um, even kijken. Mac, die plaatst een link. Is dat een nummer? Oh. Het makkelijkste is gewoon kant-en-klare nummers. Wacht even. Nou, dan ga ik nu eerst de uh, tennisjes die tribute, nou, ik had ook nog een ander nummer klaarstaan van iemand die ook een muziekje wilde horen uh, mm, mm, mm, mm, mm. Nou, um, even kijken ja dan um, maar eerst de muziekje gewoon en dan uh, gaan we zo wel kijken wat we zo meteen gaan bellen wie we zo meteen gaan bellen uh, het, het nummertje wat ik uh, klaar had staan, dat uh, is uh, een nummertje van Johnny Cash. En uh, ja, dat is uh, niks minder dan uh, het, het prachtige Ring of Fire. Want ja, deze prankcast wordt ook weer mede mogelijk gemaakt door Satan en Lucifer. En, ja, dus ik ga even een rondje dansen in The Ring of Fire. En het maakt...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 we gaan bellen met hem. Goedenavond, Abra Winschel, Tremot Anker. Hallo, met de Western Saloon, Mathematini. Martin uh, ik heb een vraagje. Tot hoe laat zijn jullie open? Nog, uh, nog zes minuten. Nog zes minuten, maar uh, ja. morgen dan? Want uh, dat Hello. hoeft vandaag niet, maar dan weet ik even voor morgen de openingstijden. Morgen ook tot tien uur. We zijn maandag, dinsdag, woensdag tot negen. Ja? Donderdag, vrijdag, zaterdag tot tien. Oké, okay, maar dan heb ik een vraagje, want ik had gelezen in de Albert krant, die we altijd via de nieuwsbrief krijgen, eh, dat jullie eh, deze week eh, in de aanbieding hebben van die sperrips van de vakbok. En eh, ik vroeg me af of jullie daar voldoende van hebben vooruit, hebben, want eh, we hebben hier een steakhouse in de Western Saloon. En eh, we vro vroegen ons af, dan kunnen we dat misschien wel inkopen bij de AP Hein. Ik ga er je dan even doorvinden met mijn collega, die kan, uh, kan daar iets meer over vertellen. Ja hoor, uh, oké okay, tot ziens. Tot zo. Albrein is groot voor Robin. Hi, met uh, Luc Lucas -zoon van uh, Saloon Martini, van de Western Moi. Saloon. Mooi. Uh, ik heb Hallo. een vraagje. Ik bel hem voor uh, die uh, spare aanbieding van de vakbok. Dat heb ik gelezen yeah. in het uh, Albert Heijn foldertje. En ah, yeah. uh, wie won, uh, ik weet niet hoeveel van die dingen nu uh, nog heb link. Maar uh, uh, ik uh, dacht van uh, dat omdat hij in de aanbieding is, uh, dan kom ik morgen hem uh, per houden. Want uh, de, we hebben uh, zwarte dag en wie uh, line dancing. Oh, zo. Yeah. Ah, ik zal hem kijken. Van de Fokbok, die... hè? De, de, de, speer, ja, de speerrips van de Fokbok. Ik zal hem kijken. Ja, is ik goed. Hij is aanwezig van het vlees, dus. Ja, dat is wel goed. I hear the train up now. Ja, uh, ja, Grietje, ik ben er zo weer, maar ik ben aan het uh, beeld met Albert Heijn voor die uh, fuckbox per Met Jeffrey. Ja, dag, Jeffrey. Ja, ik was even tegen mijn vrouw aan het preten, uh, want we, we ben hier in de saloon. En uh, ja. In de Western Saloon. Je spreekt uh, trouwens uh, met de uh, uh, Lucas Sound. Uh, ik uh, had net ook alleen maar je collega uitlegd. Uh, de, ja. uh, ik had in het foltertje zien van de Albert Heijn. dat jullie die uh, spare-ips van uh, de vakbak in de aanbieding hebben. En uh, ik vroeg me af hoeveel je daar nog van hadden. Want dat moet ik dan Want we hebben zaterdag uh, een lijndancing-event. En er komen heel veel mensen. Oh, op zo manier, ja. Ja, van der. Uh, sorry voor de muziek hoor. De stijde hier ook een band te spelen. Ja, nee, ik kan het heel goed verstaan meneer hoor. Oké, okay, gelukkig. Merk. Maar van welk merk uh, zocht u die speerrips? Ja, dat, dat zijn die uh, speerrips, van, die komen van de Fokbok. Dat de stond fuckbook. zo in de, in, ja, van de Fokbok. Zo steerde het ook in die folder. Ik kijk even in de folder van u know I is be keep moving, and that's what mean. Meneer? Yeah, ja, ja, nog? ja. Yeah? Ik was al ben even we teruglopen we op, naar de gang, want ik sta hier nu op de gang. Ja, ik hoorde de muziek nog. Maar ja, ik, ik moest hem kicken op de lichten hebben. Nog, uh, goud aanstaan. Ja, nee, we hebben ze, we hebben ze op het moment niet uh, veel... Uh, achter staan niet uh, in grote voorraad, zeg maar. Die, die fokbok, uh, oh, hou veel nog? Van die fokbok? Ik van heb die idee, ik kan het zo niet zien. Oké, okay. dus het beste kom ik gewoon morgen even langs. Bij, uh... Ja, en dan kunnen we u ook altijd bestelling plaatsen hoor, bij een van het personeel. Ja, ja maar dit is voor uh, zaterdag al. Dat is uh, snel, hè? Ja, maar nee, maar dat kan wel, hoor. Oké. Okay. Dus je uh, uh, uh, you is Jeffrey, hè? Als 12 uur besteld wordt morgen vroeg, yeah. dan is het er zaterdag. Oké. Okay. Nou, dan, dankjewel. Ik loop terug naar ja. de zaal, hoor. Eh, bedankt. Goed. Mooi. Hartstikke goed. Ha, de fokbok. Eh, Tox, ga jij even naar uh, de Appie hein, morgen. Um, en haal even fokbokken, of sperps van de fokbok. Het is vlak bij jou, uh, Tox. Haal het even op, dan kunnen we dat meenemen naar... de uh, Mutter, om uh, op de barbecue te flikkeren. Dat is misschien wel lekker. Goed, dat was de Albert Heijn. Ik zag nog een nummer voorbij komen in Duitsland. Daar wil ik ook wel even heen bellen. Even kijken, dat was... Oh ja, 049. Ja, wow. die was voor alle veganisten in de wereld. Voor Toby dus. Um, en als een mede-veganiste. Um, even kijken. Het nummer wat ik ga bellen... Dat is... Uh, 49... 40 240 184. Dat is een heel kort nummer. Ik weet niet of het klopt. We zullen zien. Hij gaat over. In Duitsland. Extra tollo. Hallo, Sie spreche mit der Heino Tenago. Ik, ähm um, Hallo? Ik hoor Ja, hallo. Uh, geräusche. Und, äh, ja, ist normal, ist das Telefon. Ah, okay. Und ich spreche jetzt, äh, jetzt mit? 7. Äh, ah, okay. Und wie geht's? Alles gut? Gut. Ah, okay. Weil ich, ich habe Sie ja damals äh, auf dem Kongress in Köln, habe ich Sie, äh, bin ich Sie begegnet, äh, begegnet und haben wir geredet über das äh, SOS-System von äh, der Alarmlinie G5. Hey, das und, kann nicht sein. Ja, Daarom toch? hebben ze zich verweeld. Nee, ik heb er. Uh, Ganz sicher. Maar ik heb er jetzt. Ik heb hem jetzt. Ik heb mich verweeld. <lacht> What the fuck, Merk, wat was dat voor nummer? Dat was het uh, plus 4940-240-184. Weet ik veel. Als ik even had geweten met wie ik had gebeld, dan was het waarschijnlijk nog een beetje een ander gesprek. Uh, uh, geworden. Goed, ik zet een muziekje op. Als er zo meteen iemand een uh, nummer heeft, dan ga ik zo meteen nog wel eens even bellen. Is er niet een nacht Albert Heijn ergens open? Of een uh, Albert Heijn XL, tot laat, tot twaalf uur? Uh, op het station in Groningen. Wie kan eens zoeken? Daar zit een uh, Albert Heijn, die is tot één uur of zo, of twaalf uur s'nachts open of zo. Um, en dan zet ik in de tussentijd een uh, muziekje aan en uh, mm, mm, even kijken, ontdekken. Mud honey. piece of cake. Nee, oh, dat is dat nummer. Ah ja. Nirvana is misschien wel leuk. Um, maar welke van Nirvana? Het zijn er zoveel. All oh, apologies. Nee. Nee, ik moet even terug naar hun oude albums gaan. Daar staat toch wel hun betere muziek op. En er zijn heel veel van die nieuwe albums uitgebracht met een heleboel crap. Erop. Dat is wel minder. Dat vind ik wel heel erg jammer. Dat zijn dan van die zogenaamd geremasterde Masterpieces. In New Tero. Um, daar staat wel een mooi op. Very Ape. Dat is wel heel kort. Dan doen we daarna ook gelijk Milk It. Dat is trouwens ge gesampeld, hè? Nog, nog een keer terug voor de mensen die het niet horen. Luister goed. En. Even. Oké, okay, wacht even. Nu ga ik twijfelen. Voodoo people, magic people. Dat het zit toch hetzelfde? Of ben ik nou gek? Ja, zeker weten. Nou, dan doen we deze gewoon. Voodoo people van The Prodigy. Anacht vanavond Linda. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ik spreek met de. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ik hoor echo. Hallo, hallo. Misschien kun je het terug bij. Ik hoor niet goed. Hallo? Shit. Al zijn tegen Groningen met TVA. Kut. Ah, nemen ze niet allebei tegelijk goed op. Oh man, bammer. Ik bel ze gewoon allebei weer. Let op. Al maakt Al zijn Groningen met Tiva. Oké. Al zijn tegen Groningen. Sorry. Al denkt ik ook Groningen. Iemand met Ivar. Vind ik wel. Top, dankjewel. <lacht> Twee mensen met elkaar verbinden is echt grappig. Goed, dat gaan we zo nog een keer doen. Um, ik ga het gewoon nog een keer doen. Komt-ie. Moet toch, moet toch een keer goed gaan. Goedenavond Mike, Goedenavond. Hallo? Hey. Hallo? Goedenavond. Hallo? Hallo? Goedenavond Mike, avond. Hallo, u spreekt met Appie. Hangt gelijk al op. En die ander neemt die meer op. Ja, maar Dat moeten we er gewoon nog een keer straks doen. Um, echte kerels, jongen. Die eten honing. De echte hinning. Honing. Huh? Goed. Uh, nog iemand met een nummer? Want anders zet ik eerst een muziekje op. Um, oh. Ja. Er was een liedje. Tenishes tea. Welke ook alweer? Welke? Zeg welke, welke, welke? Anders dan wordt het er gewoon zo een, Gewoon een. Mm -mm -mm. Tenecious D Oh, sommige staat nog een aan Die moet nog even op pauze zijn natuurlijk Want he, die speelde door, van net Tenecious D, tribute huh, Dan die man Want ja, yeah, it's all for Satan Yeah Satan Satan That's The greatest and best song in the world tribute. A long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and a lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said, Play the best song world or i'll eat yourself well me and kyle we looked at each other and we each said okay and we played the first thing that came to our heads just so happened to be So oh, when the sun doth shine and the moon doth glow and the dust doth grow. Needless to say, the beast was stunned. A window crack witches from its tail And the beast was done. He asked us. And the peculiar thing is this, my friends, the song we sang on that fateful night, it didn't actually sound anything like this song. It's <laughs> just a tribute. You gotta Let us Spok. Let us Spok. Let us Spok. Spok. Spok. T. Een tribute. Ja, de beste song in the world natuurlijk. Goed. <coughs> ik zag dat Mac een nummer plaatste van iemand uit Enschede. althans of uit de, de omgeving van, want het kengetal komt overeen. Dat herken ik. 0, 5, 3... 5, 3, 8, 6, 1, 7, 2 en dat is beter als een bok, we gaan zien. Bertus bok. Moet hij wel opnemen? Die oude bok. Nieuw maar af. Steiner. Goed. Bertus. Nee, Bertus gaat niet opnemen. Bokjes aan het pitten. Nou, iemand nog een ander nummer? Zwarma zaken doen het altijd wel goed. Gisteren kwam er iemand met uh, uh, nummers van uh, kaart voor Swarma Groningen. Prima, doe het zo. Swarma Cafetaria City. Wester Single Bar Pacific. Jongen, wat is dit voor onzin man? Ik wil gewoon Swarma tenten. Ah, hier, Wester Single Bar. Het is, uh, dit moet wel leuk telefoonmateriaal blijven, hè? Vroeger kon ik dan wel eens een broodje zwarm halen tot ik een keer heel erg ziek ben geworden. 050 527 3088. Dat is echt een shady shabby tent. Ik ga vragen wat voor vlees het is. Oh, dit nummer doet het niet meer. Jongen, 312, ik heb het al goed ingetikt. Oh, ik zie het al. 0, 50, 3, 1, 2, 2, 9, 9, 1. Dat is de Westen Singelbar. Goedemorgen, Hallo, Hallo, met Paul Paardhaar. Um, ik Hoi. ben, uh, ik spreek met de Westen Singelbar. Ja. Jullie doen ook broodjes warmen en zo, toch? Ja, zeker. En uh, voor wat voor vlees is het zwaar Wat voor vlees? Een beetje zwarm hè? Ja, van wat voor dier komt het uit? Dat is van varken. Oh, u heeft geen uh, u heeft haramvlees? Eh, uh, we hebben wat kip. En dat is uh, halal, uh, die uh, kip? Eh, uh, die dondervlees halal, toch? Ja ja ja, die kip is uh, halal ja. Oké, okay, want dit straks, is heel. ook zo halal. Heel... Ja, nee, want wij zijn Joden en uh, Joodse mensen. Ja. Wij mogen alleen maar uh, voedsel eten dat op een bepaalde manier kleur is. En uh, halal is dan ook nog wel goed. Het liefst hebben wij gewoon uh, kosher eten, maar uh, oké. Okay. En, en heb je ook uh, met de kip en dan iets met paprika, hè? Kip met paprika. En kijk, wel, maakt ja, ik meneer. Dat is uh, kijk kipfilet met gesmolten kaas, uien, champignons, paprika, aardappelschijfjes en verse salade. En, en wat voor kleuren heeft die paprika? Uh, ja, gewoon ik, rode paprika ja, paprika. ja, ik lust geen rode. Ik wil wel groene of van die gele met groene. Uh, moet ik even vragen dan? Ja, yeah, want de uh, rood kan ik niet tegen. Daar krijg ik uitslag van. Oké. Okay. Dat komt door de pigment die erin zit. Twee vragen, hoor. Aan de yeah, ja, jij is goed. Uh, er zit wel rode paprika in ook. Oh, nou oké. Okay. Wat heb je nog meer met kip dan? Uh, ja. Heb je ook iets met soep en kip? Sorry? Heb je misschien ook iets van kippensoep? Nee, nee. Nou, wel een broodje zwaar maken meneer. Uh, o, ja, ook niet linsensoep? Of een of zo komt die dan op. Of een donor schotel met oude beschijfjes. Donner? Is dat van die uh, vlees wat op zo'n stok zit, wat je er dan afsnijdt? Ja, ja. Ja, yeah, oké. Okay. Is dat scherp? Nee, dat is niet scherp hoor. Nee? Oh, want ik, ik nee, wil hoor. het wel graag scherp hebben. Scherp, we kunnen wel er sambal erbij doen, meneer? Ja, nou, ik vind het lekkerder als dat vlees gemarineerd is, want sambal dat is een beetje zo'n kunstmatig smerkje. Oké. Okay. En, maar heb je niet peper anders erbij? Van die Turkse pepers, van die hele scherpen? Uh, ik, ik geef even aan uh, mijn collega die, uh, de kok, die kan hem meer, ja. Ja hoor. Kom. Hallo? Hallo, u spreekt ja. met uh, Paulus Perhe. Um, ik heb een vraag: heb je ook iets heel scherps? Nee, ik heb geen scherps, nee. Ja, vast wel een heel scherp mes in de keuken, maar ik bedoel, met een scherpe vlees. Nee, dat heb ik niet. En je hebt ook niet nee. iets van uh, ik misschien... Ik heb je niet uh, mes mee gezet. Nee, nee, dat zeg ik, want het vlees, uh, mes is, een, is wel scherp, maar de vlees uh, heb je niet scherp gekruid, zeg maar. Nee. Heb je misschien wel pepers anders erbij? Uh, ook niet. Ook niet. Uh, en wat voor kleur paprika? Uh, kleur paprika? Wat voor ja. kleur wil je hebben? Ja, ik, ik, ik kan vanwege mijn allergie kan ik, uh, geen rode paprika eten. Alleen ja, maar groene of gele. Paprika? Nee, ik mag juist geen rode paprika. Alleen maar groene ja, dus of gele. Daar, daar, daarom zeg ik, dat doe je toch rode zonder rode paprika. Maar u heeft geen groen. Want anders nee. is het geen chasselik meer. Dan kan ik net zo goed gewoon wat anders nemen. Ja, dan, dan neem je toch iets anders. Ja, daarom vroeg ik. Wat heeft u nog meer met kip? Ik heb uh, kipvlees alleen. dan uh, heeft ik niks met kip. En, en de kippenvlees is wel halal, hè? Zo ja, halal is Ja, want ik ben Joods en uh, ik, ik, ik ken het anders niet eten. Um, um, Oké, okay. nou, ik ga er even uh, naar denken. Ik overleg wel even met mijn vrouw en de kinderen en dan ben ik straks wel even weer. Alvast ben Ik ga hem overleggen met de vrouw en de kinderen en dan ben ik straks wel even weer. Ja, is goed, joh. Oké, okay. nou, je bent een toffe peer. Mooi. Fijn hem. mooi. Zo. Sorry jongen, ik hield het bijna niet meer voor. Want als, ik voelde gewoon aan dat het kortelontje lontje inderdaad bijna ging ontsteken. Maar het is zo voor je elektron. Jij zegt het en ik voelde het al aankomen dat deze gast ging ontvlammen. Elk moment. Herenkoor in honorem die. Wacht even. Hilversum McDonalds. Um, telefoon. Die Bertus Bock die nam niet op. Zie die Islamitische genootschap bellen nu. Oké. Okay. Gerda Havenmans. Herenkoor. Nou, gaan we Gerda Havenmans even bellen? Wat moet ik van dit herenkoor eigenlijk? Dat weet ik niet, namelijk 010. En dat is eigenlijk, denk ik, ook wel een van de laatste hoor. Dan ga ik zo een einde eraan breien. Want ik wil ook wil ik nog een beetje chillen. Gerarda Havenmans. Met Gerarda? Hallo, met Benny Top. Uh, ik spreek met uh, mevrouw Gerarda Hevermans van uh, het herenkoor ja? in Honorem Dij. Ja? Ja, uh, goedenavond. U spreekt met Benny Top van het Drents Mannenkoor op de Hundebert. Um, ik heb een vraag. Ik vroeg of u mogelijk, uh, dat wou ik u vragen, of u mogelijk ook geïnteresseerd bent om uh, met uw koor uh, deel te nemen... En, en daar krijgt u voor betaald als koor, want wij gaan namelijk in Drenthe vanuit het, de Belangenvereniging voor het Drents Volkloren Belang, gaan wij bij de schaapskooi in Ballo en ook bij de ballo gaan wij een... Oud-Germaanse, eh, zeg maar, cultuurdag houden. En tijdens de cultuurdag eh, wordt een toneelstuk opgevoerd. Die wordt opgenomen. Die wordt ook uitgezonden op de regionale netten. van RTV Drenthe en ja. RTV Noord. en ook op Omroep Friesland. En er komt ook nog op RTV Oost. Van, voor eh, Overijssel. Omdat het uh -huh. volgend, volgend jaar. In, of nee, ja, zeg het goed. Volgend jaar, dat is het jaar van de Germaan en omdat er nu ook intensieve samenwerkingen zijn... tussen de provincies van Noord-Duitsland... en de provincies van Noord-Nederland... om mogelijk een, een onafhankelijk land te gaan vormen... ook vanwege de gasbel. En vroegen wij ons af of u mogelijk als koor... ook uh, deel uit zou willen maken van de opnames van de film. En wij hebben een budget per koor... en het budget is per koor 1700 euro... En het zou gaan om een opname van 45 minuten. Ja, ja. Uh, dan zou ik eerst willen weten hoe u aan mijn uh, gegevens komt. Oh, die heb ik gekregen. En, van en hoe u in de veronderstelling bent dat ik... Want u, u, ik, ik begreep u net niet helemaal goed... Maar hoe u in de veronderstelling bent dat ik uh, uh, deel uitmaak van een koor. Nou, er staat uh, op uh, de website van het Herenkoor in Honorem Dij... Daar staat ja? ook dat voor... Uh, Gregoriaans, want wij hebben namelijk Gregoriaanse muziek nodig. Kunt u contact ja. opnemen met Gerard de Havermans? Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Want het, voor het is een, een eigen contactpersoon, waar ik verder helemaal buiten sta. Dus dan moet we nog even goed op de Nee, dat staat op de echt in Mevrouw, uh, ik, ik, ik, ik lees het op van de website. Gregoriaans, ja. kunt u contact opnemen met Gerard de Havermans? Telefoonnummer 010 4625747. Dan ga ik dat even checken op de site, want dat is niet de bedoeling dat ik, uh, dat ik daarbij uh, Ja, want uh, uw telefoon nou staat, oh, het staat ook op de lijst, want ik heb ook de lijst gekregen van Johan Pickardt. En, en dat is voor zeg maar de Landelijke Korendag van augustus. Daar staat u als contactpersoon voor de gemeente Rotterdam. Ook weer via het Hoor herenkoor in Honorem Dij. Ja, dat is echt geen grap, daar staat u ook op. Oh, fantastisch. Uh, nou, daar ben ik wel mooi mee. Um, eens even kijken, nou, hoe gaan we dit regelen? Als ik uw gegevens mag noteren, dan zal ik dit doorgeven aan, uh, aan iemand van ons, uh, van ons koor. Ik ben dus wel betrokken bij, uh, bij de kerk waarbij het, uh, het koor in honorum dee hoort. Maar uh, yeah. uh, met het koor zelf heb ik, uh, heb ik niet van doen. Maar uh, goed, ik ken die mensen wel, dus ik kan uw gegevens doorgeven... En dan zullen zij dus verder contact met u opnemen. En dan ga ik even goed checken hoe ik op de, op de website vermeld sta. Want ja, dan moet u dan, dan even, ver, even gaat goed checken. Maar want voor, uh, als u dat niet goed checkt, verwarring. dan komt het niet goed. Nee, precies. Mag ik uw gegevens even noteren? Uiteraard mag dat. Ja. Uw naam is... Mijn naam is Martin. M-A-R-T-I-N. Mijn achternaam ja? is Martini. Martin Martini. Ja. En ik ben... Van het Drents mannenkoor op de hunebed. Drents mannenkoor. Op de hunebed. Op de hunebed. En we zijn gevestigd, tenminste mijn, ik, ik woon daar. En dat is ook het postadres van onze vereniging. Mm -hmm. Gevestigd aan de kuil nummer 11. Een ballouwer is B-A. Ja. Dubbel L-O-E met puntjes erop. En, ja. R en een kuil en elkaar ja. geschreven, ja. nummer 11, nummer en de postcode dat is 94-27-RT, ja. Ja. in Ballow? In Ballow is een klein dorpje net onder de rook van Assen, aan ja, de rand van, het, van het mooie en, prachtige veld. Ja, dat dat, uh, dat ken ik nog vanuit de tijd dat wij het Pieterpad liepen. Ja, het is wel weer Pieterpad. Enige nou, jaren geleden, maar. De kuil, de kuil waar wij, wij dit houden. Ik aan. Ja, daar ligt ook. Uh, de, want wij, wij zijn, zeg maar, ons koor is ontsproten uit uh, het genootschap van uh, de QFF. En, nou ja, zo zijn wij ook, zeg maar, in de kuil gaan zingen. En uh, zo hebben ja, wij daar ja. ook een, een, een eigen, ja, zeg maar pand gekregen van de gemeente Ballo. Hmm. Omdat ja. zij dat wat wij doen, wij zingen oude Germaanse liederen, zoals ja. Germaanse stammen die ook zongen. Oké. Okay. Ja, dat is heel... Uh, en, uh, wij, dat uh, is wel iets heel bijzonder, denk ik. Ja, nou, dat uh, komt ook, want de, kijk, wij als Germanen en ook de broeders van uh, de, de, aan de andere kant van de grens, wij, uh, wij zijn momenteel, en dat komt ook omdat... Uh, er zijn toch steeds meer actieve geluiden dat het noorden van Nederland zich af wil scheiden samen met uh, de oostenburen. Omdat wij natuurlijk hier op de gasbel zitten. En uh, dat is ook waarom volgend jaar het jaar van de gemaan is. Ja, ja. Want het is een beetje oneerlijk vanuit onze optiek dat alles naar het westen gaat. En dat wij hier met niks zitten behalve ellende. Mm het -hmm. is een beetje hetzelfde idee als de afscheiding van Schotland die, uh, die op handen is. Ja, en, en wij zijn hier ik vrij de actief de mee en ook de lokale politici steunen ons hierin. Ja, en daarom organiseren ja. wij dus ook dat jaar van de Gemaan om ook bij uh, zeg maar de, de Verenigde Naties onder de aandacht te komen. Want we zijn gewoon een windgewerst voor Den Haag. Uh -huh. Uh -huh. En daarvoor uh, organiseert u dus ook een dag waarbij koren uitgenodigd worden. Ja, dat is een film met Las van Trier, een um, Duitse regisseur. Mag ik uw telefoonnummer nog noteren? Uiteraard mag dat. Mijn telefoonnummer is 06... 5-3-624-606. Ja? Ja? Mm -hmm. ja, en bent u ook per e-mail te bereiken? Ja, zeker ben ik dat. Ja? Ik heb ook een website, dat is www. Ja. B -A p ja. van Pieter, de H van Hendrik, de O van ja. Otto, de M ja. van Maria, de E van Eduard en de T van Tinus Punt en Ja, dat is zeg maar en, een van onze oppergoden die wij aanbidden als germanen Ja. Oké. Okay. Wij geloven namelijk niet in dat wij geschept zijn door een schepper, maar wij geloven in de natuur. Oké, okay, oké. Okay. Dan, dan weet ik niet of ons uh, herenkoor in honorum B.I. een, uh, een uh, koor dat de. Uh, de gregoriaanse zang bij in, in uh, katholieke missen uh, verzorgd, uh, geïntrigeerd zal zijn. Maar goed, ik zal, ik zal. Maar vragen, wij, wij, hebben uh, ook met de Tempeliers de in Groningen hebben wij vorig jaar ook met uh, de Orde van de Tempeliers van de katholieke ja. Kerk van het Vaticaan. Daar hebben wij ook mee uh, samengezongen. Oké, okay. oké. Okay. Zij erkennen ons ook als een soeverein broederschap. Oké, okay. prima. Uh, nou, ik heb voldoende gegevens om deze te kunnen doorspelen aan ons koor. Ja. En ik ga ook zo snel mogelijk even de website controleren. En, uh, en kijken welke gegevens er nu precies waar staan. En dan wens ik u verder heel veel succes. Ik wens u met, dan ook een fijne avond. En bedankt dat u mij alvast te woord gestaan heeft dan. Ja hoor, heel graag gedaan. Oké, okay. fijne avond. Dag. Goedenavond. Dag, dag. Zo, dat was ook wel een mooie afsluiter eigenlijk deze. Oh my god, ik kon me echt bijna niet. Ik moest echt, ik, ik spatte bijna uiteen in lachen. Ik doe nog één liedje en misschien bel ik er zo meteen nog eentje dan. Um, hmm. Zullen we dan nu even het nummer draaien? Wat ik zo straks niet af kon draaien toen ik belde uh, naar die gasten van. Oh nee, jullie willen geen gitaarmuziek, hè? Hmm. Ja, nou oké, okay, dan weet ik er wel. Dan weet ik er wel eentje. Um, ja, ik weet hem al. Death on two legs. Waarom? Ik, ik vind het zo'n ongelooflijk vet nummer. Maar dan moet ik hem wel even vinden. Hey. Staat hij er niet op? Dat is toch heel slecht? Wacht even hoor. De band Queen. Come on. Dead on Two Legs heet het nummer toch? Ben ik nou gek of... Uh... Wacht even hoor. Rock of... Die albums van Queen die ik hier heb, dat zijn allemaal hele andere dan die ik ken normaal. Nou, kom nou. Hup. A Night at the Opera. Dit is toch gewoon een, een, een heel bekend nummer? Waarom zie ik je niet tussen staan? Come on. Ah, daar is hij al. Uh, dat is hem. Death on Two legs. Dat zeven ze voor hun manager, dit nummer trouwens. Dat vind ik wel cool. Om er even bij te vertellen. Een gast die hun jarenlang uitmolk. En dit nummer? Dat was uh, opgedragen aan hem. Ja hier komt hij na, er komt wel weer een heel mooi liedje Eigenlijk moet ik die nog even erbij doen Die duurt ook maar 1 minuut En 7 seconden Lezing on a Sunday afternoon Ik heb iets met dit liedje, ook met het Voorgaande liedje Death on two eggs Leg je nog wel een keer uit nummer uit, het zwarte AIVD-boekje van Mac. En eigenlijk moeten we dat in stijl doen, hè? Eigenlijk wel, Mac. Ja, dat, dat moeten we in stijl doen. En het regent hier. Goed, dat is zijde. Waarom dat in stijl moet? Met Max Bumper, maar nu gebruiken we niet om naar het volgende onderwerp te gaan, maar naar het volgende nummer. Yeah! Fuck je! Yeah. Amerika! Oh nee, we zijn niet in Amerika, hè? Goed, dat laatste nummer, dat was ook weer een van de koor. Uh, daar gaan we ook nog even heen bellen naar nou, Jantine Wiersema. En uh, dan brei ik er een einde aan. 051. Ja, kom op, jongen. Hey. Plus 31, 512. Ik oh, net zeggen. 362, 300. Ik hoop het te opnemen. Sarah hmm. is fijn. Dit is het andere apparaat van je handen en tanden. Spreek je bloedschap in bij de piek en je bergen je als het maakt. Later man, hallo, het is met Gerritje, en ik dacht, ik spreek maar even wat in, op de apparaat, misschien kent ze dat even uitlusteren, want het moest zien, dat is toch niet normaal, nee, aan de Friske Friese nee, zo, nee, oké, ons Zo, heb ik weg, dit is, ik, godverdomme, spreek ik gewoon een Friese voicemail in, jongen, me dan. Jammer dat ze niet opnamen. Maar goed, die namen niet dus op. Blijf van mijn lijfhuis ook maar. Jezus. Nee, blijf van mijn lijfhuis. Nee, dat kan ik echt niet doen. Dat, dat, dat vind ik iets te serieus om die mensen lastig te vallen. Want die doen echt goede shit. Over het algemeen. Ik um, Goed. Uh, is er nog een andere? anders? Dan ga ik die 020 nog wel een keer. Oh. Mm. 020. 020. Mm -hmm. Dat was zo'n een of andere nachtwinkel ofzo, die we gingen bellen, ik ga nog wel even kijken wat dit is. Avond Mike, goedenavond. Hallo, met Paulus Paardenhaar. ik uh, spreek met de avondwinkel. Ja? Yeah. Ik vroeg me af of jullie ook biologische producten verkopen. Nog eenmaal? Of u ook biologische producten verkoopt. Biologische en toen verstond ik het niet meer. Oh, biologische producten. Of je ook uh, biologische, nee, ik koop pro een biologische producten. producten. Ja, uh, en, en zijn dat ook echt uh, volledige uh, niet-monsanto uh, producten, zo, zeg maar zonder Monsanto. Ah, als ik zeg ik biologische producten koop, dan verkoop ik biologische producten. Ja, oké. Okay, maar uh, er zijn natuurlijk verschillende soorten biologische producten. Daarom vraag ik u of u ook uh, biologische producten verkoopt zonder Monsanto. Ik ben namelijk allergisch voor Monsanto. Ik heb een Monsanto allergie en daarom vraag ik dat. Uh, dit zijn vragen voor de speciaal vakhandel. Ik ben, u ben, ik ben u bent niet bekend met wat Monsanto ook, is, begrijp ik. Dit soort dingen verkoopt. Maar nee, maar u, u, u weet dus niet specialist. wat Monsanto is, begrijp ik. ik? Ik wil u graag helpen, maar ik ben geen specialist. Dus nee, dan, nee, nee, dat snap ik. Maar u weet dus niet dus niet wat Monsanto de, de, is. De, de, is. Bent u bekend met QFF? Nee. Misschien kunt u een keer kijken op de website qff.nu. Daarop staat meer informatie over wat Monsanto onder andere doet. Ik het even anders stellen. Wij krijgen regelmatig telefoontjes van mensen die ons voor het lapje houden. Oh, oké. Okay. Neemt u me niet kwalijk. Dus ik kan mijn tijd beter besteden als u al websites gevonden heeft... ...dan eh, gun ik u het voordeel van de twijfel... zoek alles op op onze website... ...en de verkrijgbaarheid van de producten zal ook op de website staan. Goeie nou. Drinkt u ook wel eens een biertje? <lacht> <lacht> Jammer. Nou ja, goed. Helaas, pindakaas, dat was hem. De prankcast van vandaag. En uh, sluiten we maar af met deze. Omdat hij toch een beetje bij het einde hoort van de show... ...op QVF Radio. 66.6 FM... En anders op qff.nu of op wafelmet.nl, op quovataveroend.com, op therealilluminari.org en ook op quovataveroend.org. Ja, dat zijn heel veel websites, maar die verwijzen u allemaal door naar QFF. En daar gaat het om. En mensen, bedankt voor het luisteren. Het waren trouwens, ik zal even nog kijken, 610 luisteraars vanavond. Dankjewel. Allemaal bedankt voor het luisteren. Ze luisteren trouwens alle 610 nu nog steeds. Dus alle 610 bedankt. En tot de volgende keer. En dat is morgen. Podcast 37. En mensen, please, please, please, please. Hashtag podcast 37 voor de onderwerpen. Want ik heb niks getagd. En ik laat het jullie dit keer gewoon een keer doen. Dus wat besproken moet worden, please tag it. Hashtag podcast 37 aan elkaar, zonder spaties. En dan bespreek ik ze morgen. Ik weet niet wie er te gast zijn in de podcast, maar we zullen het zien. Bedankt allemaal. Mijn naam is Osama Bin Laden. En vanuit een bijna woestijnachtig Groningen... op 19 juni 2014 om 22:43 uur 43 zeg ik bye bye...